Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En op dit moment zitten we gezellig samen met Mart van der Leer. Hey, goedavond John. Hey, goedenavond helemaal vanuit Brazilië. Is het uh, weer daar lekker? Uh, nee, het is uh, vandaag een regenachtige, uh, grijze, grauwe dag in Curitiba, uh, in zuid brazilië Oeh jongen, dat is alsof je in Nederland zit. Nou, hier in Nederland is ja. het uh, uh, gewoon, uh, ja goed, ik denk de meeste luisteraars weten wel hoe het in Nederland is. Dus ja, nou, het was nou eindelijk, eindelijk een beetje cooler. Uh, want het was toch niet te harde de afgelopen dagen, maar goed. Da daar okay. niet te veel over. Uh, ja, en uh, natuurlijk hebben we Henk. Hey, hallo. Ja, jij kan je het, het Hollands sentiment helemaal de vrije loop laten hè, over dit weer. Uh, doe het even, even lekker ongenieuzeerd. Uh, ja, het is uh, zweten tot uh, je wil laten. <laughs> ja, ja. Inderdaad, ja, ja, ja. dat heb je ja. mooi verwoord. Voor, hè. voor de, de luisteraars die voor het eerst luisteren, uh, Henk, die vertegenwoordigt het Hollands sentimenten. Jij komt gewoon, spreekt gewoon recht uit de onder, onderbuik van de Nederlandse, Nederlandse ja. samenleving. Ja, zeg maar die klomp emoties wat er in je buik uh, ligt. En er is een hoop te verwerken. Ja, nee, we gaan het ook hebben over de Oekraïne. We hebben zometeen ook nog, uh, ja, ik zal het maar verklappen, want ik kan wel zeggen, we hebben een Nederlander uit Oekraïne. Ja, dan weet iedere libertariër die luistert, die weet wie dat is. Dat is de enige echte, enige echte Peter Dijkstra. En die komt later in de uitzending eventjes nog vertellen. Dus uh, ja, dat zometeen. En uh, ja, voordat we even naar het nieuws gaan, doen we nog even de, het goud, zilver en de bitcoins. Dat zou ik even snel doen. Dat is, ja, de bitcoin is nu 450 euro. Het goud is ongeveer 1100 dollar. En het, uh, het zilver dat is uh, om en nabij de 20 dollar en 70 cent. Ja, ja, dat was het. Dus meer kan ik er niet aan toevoegen. En uh, ja, dan gaan we nu gewoon naar de berichten. En uh, ja, we gaan beginnen gewoon heel dicht bij huis. Ik zie hier een uh, bericht over fietsen in Amsterdam. En het, het, is, het is een bericht van de, de website van de Libertarische Partij. Dus ik neem aan dat ik vrijwel iedere luisteraar dat wel gelezen heeft. Maar toch, we gaan onze kanttekeningen en voetnoten nog erbij plaatsen. Maar uh, Mart, vertel. Ja, het staat uh, op de, zoals je zegt uh, op de website van de Libertarische Partij. Ja. En uh, nou, dan weet je natuurlijk al dat de Diptagische Partij volledig voor dit voorstel is, hè? Om de fietsbelasting in Amsterdam. Ja, tuurlijk, ja, met z'n allen. Uiteraard, bestand te juichen. Uh, <laughs> precies, precies. Want uh, ja, het is natuurlijk duidelijk dat de belastingdruk in Nederland zo ontzettend laag is dat uh, dit, uh, dit moet erbij moet. Ja. En, uh, ja. Ja, het is gewoon natuurlijk iets. Uh, het, is, het is ook volkomen logisch. Want uh, ja, ik bedoel, als je een auto hebt, ja. dan heb je ook allerlei uh, belasting die je moet betalen. Hè? Dus het is natuurlijk niet eerlijk als die fietsers dan gewoon uh, zonder belasting ervan afkomen. Ja, ja, en het is natuurlijk ook zo. Kijk, als je fietsen gaat belasten, dan uh, wordt ze dus ook traceerbaarder. Want uh, ja, als je natuurlijk uh, fietsenbelasting hebt, dan heb je ook uh, ja, de bijbehorende administratie. Ja. En, uh, ja, dan uh, wordt het dus makkelijker om de eigenaar van de fiets te identificeren. Hè? Als die dan ergens rondslingert uh, aan de gracht of zo in Amsterdam. Hè? Dan, uh, wat het artikel komt uit Amsterdam. Ja, dan, uh, dan kan je gelijk opzoeken wie het is. En uh, boetes uitdelen. Dus dit zijn allemaal extra inkomsten voor de, voor de kans, joh. Dus dit is dus, uh, een prima idee natuurlijk. Geweldig. Nou, even voor de luisteraars die uh, nu zomaar niets vermoedend uh, hier op ingelogd is op dit programma. En die denkt van. Uh, zijn jullie voor belasting? Nee, natuurlijk niet. Wij, wij, wij, wij, <laughs> nee, we D -F en hey, L ja, Wij zijn LP'ers. We vinden dit natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Ja, vertel, ja, Mart. Ja, nee, Het was uh, inderdaad, uh, ik zal mijn sarcastische toon uh, nu verder uh, achterwege laten. Uh, ja, het is natuurlijk een belachelijk uh, voorstel. Uh, het is gewoon vreselijk uh, statistisch of etatistisch om. Om, om zulke argumenten te gebruiken natuurlijk. Hè? Van, ja, die mensen die betalen al die belasting. Dus dan moet die andere groep ook die belasting betalen. dat ja. is het niet eerlijk. In plaats van het onderdraaien. Te zeggen van. Hé, hey, waarom betalen automobilisten zoveel belasting. En laten we dat verlagen. Of afschaffen. wat mij betreft. Ja. Uh, in plaats daarvan. Uh, ja, is het natuurlijk de wereld op zijn kop. Om te zeggen. Uh, fietsers moeten ook uh, belasting gaan betalen. Maar ja, goed. Dat is uh, de logica. Die je uh, kan verwachten van uh, sommige groeperingen. Uh, sommige, in sommige ideolo ideologieën. Nou, het was geen ideologie, hè? Het was een winkelier. Maar, uh, ja, ja een ondernemersvereniging, lees ik. Zelfs ja. een ondernemersvereniging. Oh. Ja. ja, dus uh, dat is helemaal apart. De SP is geïnfiltreerd. Het ja. is niet echt een uithangbordje van... Uh, ...kom gezellig naar ons. Uh, nee. <laughs> nee, bepaald niet, hè? Nee, dus het, het is ook heel bijzonder. Het is, eigenlijk is die manier, zijn die clubmanieren... ...en dat kan ook gewoon de weg kwijt. <laughs> ja, ja. Ver, verkeerde steegje ingefietst. Dit is een voorbeeld dat je met groep ook van de realiteit af kunt dwalen. Absoluut. Hè? Die ondernemersvereniging heet uh, Amsterdam City. En uh, ja, wat dat verder uh, precies is, uh, de voorzitter die pleit hiervoor. Het staat verder bij uh, dat die mensen die vertegenwoordigen, zeggen ze in ieder geval, de ondernemers in het centrum van de hoofdstad. De gemeente heeft plannen om de komende jaren tienduizenden nieuwe fietsparkeerplekken te creëren in het centrum. Dus ja, misschien dat ze... Uh, dat ze daar uh, moeite mee hebben of ofzo. Of, uh, ik, ik, ik, ja, ik, ik, de logica ontgaat mij totaal. Uh, misschien is het ook zoiets van, joh, waarom niet fietsen belasten? Omdat ze boos zijn over al die andere belastingen. Ja, dus die je die mee, trekt okay. het in het absurde. Ja, nou, in sommige gevallen is dat wel effectief denk ik. Hè? Ja. Dan denk ik met name aan bijvoorbeeld de minimumloon. Als mensen hebben over een minimumloon, is de laatste tijd heel veel over te doen. Omdat het in Seattle uh, is het, uh, ingevoerd, uh, 15 dollar per uur. En uh, ja, in dat debat denk ik dat het een heel uh, goede strategie kan zijn om te zeggen van uh, Ja, maar waarom 15? Waarom geen 30? Waarom geen 60? Waarom geen 100? Ik bedoel, ja, uh, ja. waarom maak ik niet gewoon, uh, gewoon 500 euro of dollar in dat geval uh, per uur en dan zijn we allemaal rijk? En dan krijg je natuurlijk de, de tegenwerping van Ja, nee, maar dat zou niet kunnen, want dan, uh, worden, dan hebben mensen uh, veel meer moeite om een baan te krijgen of ze raken werkloos of wat dan ook. En dan zeg je, aha, dus er is wel degelijk een economisch effect. En dan heb je ze Ja. Nee. En dan gaan ze natuurlijk in alle toonaarden ontkennen dat dat zo is, maar ja, de hypocrisie is dan duidelijk. Ja, maar denk je dat het in uh, dat straatje past? Ja, dat vraag ik me af. Ik vind de, dan zou ik het nog veel extremer uh, doen en dan zou ik gewoon zeggen uh, loopbelasting. Ja, precies. Ja. En of, uh, of adembelasting. Of, uh, weet je, Ik bedoel, doe het dan echt, uh, doe het dan echt extremer. Belasting op de zon. Dat hij het is zomaar durft ja, te knip, knippen schrijven. Knippenbelasting, want... iedere keer dat je met je ogen knippert betaal je een ja. halve cent of zo, weet je wel. Ja, het uitstoten van CO2 uit je nou, anus en uit je mond. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nee, maar goed, iets wat er een beetje in dit straatje past. is een bericht over een ijssalon. Ja, het is een, uh, een schitterend plaatje uh, zit erbij. Een foto van, uh, van de bewuste ijssalon. Dit is ook in Amsterdam, nu we toch in Amsterdam zijn. Ja. En de kop van het artikel is ijssalon vermondt ijskoop, plullenbak om boete te voorkomen. En uh, nou, dan, er dus, uh, dan zie je dus de foto van die, uh, ja, die ijssalon. of die ijs. hoe uh, moet je dan denken? Een oren, zeg maar. Uh, en dat was een prullenbak, en dat is nog steeds een prullenbak. Maar dat, uh, dat vond de gemeente niet kunnen. Afgelopen mei kregen ondernemers een brief. waarin stond dat de regels strenger gehandhaafd zouden worden. Mm. En dan hebben we het over regels als. Uh, bankjes voor de deur, die mogen niet dieper zijn dan 50 uh, centimeter. Dat is precario-bullshit, zeg maar. Ja, precies. En op de stoep moet er uh, tenminste anderhalve meter loopruimte overblijven. Uh. En uh, nou zegt die ondernemer van die, uh, die ijskootent, uh, uh, Peter Averssteeg, die zei de volgende dag stonden ze al op de stoel en uh, ja, moest ik de stoelen voor de deur weghalen en uh, daarop verving, ontving hij uh, nog een brief ook. En daarin stond dat die vrolijke prullenbak onmiddellijk weg moest. En dat was dan niet alleen omdat hij in de weg zou staan, maar ook omdat die afvalbak in de vorm van een een reclame zou zijn. Dus wat heeft hij vervolgens gedaan? Ja, hier moet ik hem wel echt uh, ja, schouderkloppen, virtuele schouderkloppen geven. Uh, hij zegt toen heb ik maar besloten de brullenbak in te pakken in papier. Want dan is het ineens een gewone brullenbak. Die mag wel buiten staan. Huh. Dus uh, ja, hij krijgt er veel reacties op. Uh, de klanten vinden het ook allemaal belachelijk natuurlijk. Dus uh, ja, ik denk dat dit wel uh, uh, ja, een effectieve strategie is. Ja, dit uh, uh, uh, bevalt me wel. We zouden gewoon eigenlijk, mocht je in Amsterdam zijn, gewoon uit sympathie een ijsje bij hem halen. Ja, absoluut. Ja. Ja, uh, <laughs> hoe heet hij uh, uh, staat, staat er toevallig een naam bij van uh, welke ijskoude tent het is uh, ja Montepelmo Montepelmo heb je nog in de Jordaan Montep Montepelmo Montepelmo in de Jordaan dat is uh, nou ja Jordaan dat weet iedereen wel te vinden ja, dat weet, en het is ook uh, natuurlijk toeristisch, hè dus hij heeft ja. er ook in het Engels uh, heeft hij er opgezet you're not supposed to know what this is says City Council Amsterdam ah kijk <laughs> Dus, dus al die mensen ja, ja, denken, ook, hoort... ook, ook hier hebben ze bullshit. <laughs> Precies, ja. Want uh, ja, je, je, je mag niet weten wat het is, hè, die ik bedoel, Het heeft de vorm van een ijshoren. maar ja. ah, dat mag je niet weten. Dus, uh, papier erover. Ja. Maar ja, goed. Dus uh, ik vind het wel een mooie actie van deze onderneming. Ja, ja je, kunt, uh, je weet zeg maar niet uh, zeker uh, of, uh, yeah, of zo'n ambtenaar uh, onderdeel uitmaakt van een uh, complot. <laughs> Want... Um, <laughs> Nou, ja, ja, juist weet, wel. Ik bedoel, de overheid ja. is een complot tegen de mensheid. Ja, nee, maar. Um, sta buiten kijf. Ja. Nee, goed. Ja, het, kan zijn dat je, het kan zijn dat iemand vriendjes in de politiek heeft. Of zo. Ja, op die manier, ja, concurrent, ja. Concurrenten. Concurrenten en. en handen, ja. ja. En daar dat, dat zijn echt gewoon voorbeelden van. Hè? Dat, uh, en dan kun je met zulke regeltjes, zeg maar, kun je ondernemen, zou je moeilijk kunnen maken. Mm -hmm. Het is ja, de vraag... Als je die film de Aviator kent... met de Howard, over ja. Howard Hughes... Uh, met die, die senatenzitting... Uh, ja. dat je weet van... de concurrerende maatschappijen... Uh, hebben een paar senatoren sommige gekocht om... Uh, <laughs> ja. uh, de, maar dan in het kleine... Ja, ja, ja, maar in het kleine... Uh, wordt zeker ook uh, gekibbeld... en uh, met ellebogen gewerkt. Ja. Maar het gaat niet om van... Uh, is, uh, uh, is het ook werkelijk zo... Maar ik vind het wel een goede reden om als overheid en ook als ambtenaar terughoudend op te treden met het uh, ja, niet alleen met het uh, uitoefenen van die regel, maar ook het uh, bepalen van die regels. Ja. <laughs> en ja, het is nu gewoon continu. Nou, met die fietsbelasting ook zo. Ja, wat nou uh, als die anderen uh, uh, wel of geen profijt uh, hebben, ja. Zo eh, dragen wij elke keer gezamenlijk een grotere schuld dan nodig is. Een grotere juk dan nodig is. Ja, ja en het is gewoon die hele mentaliteit, weet je. Van, uh, oh, er is daar iemand die misschien voordeel heeft van, uh, nou, vul maar in. En dus ja. moet dat verboden worden. Weet je? Dat is zo, dat is zo, als je erover nadenkt, is het zo'n ziekelijke mentaliteit. Ja. Om constant op zoek te zijn naar hoe mensen ergens voordeel van hebben... En dat dan proberen te verbieden omdat dat oneerlijk zou zijn of zo. Ja, dus, het is, oh, dat is. dat rechtstreeks naar. oost Duitsland. Ja, is de allergie voor succes, hè? Stel je voor dat een ander het beter heeft als jou. Uh. Ja, ja, nou ja, en, en wat we uh, zeker voelen is dat. Uh, ja, die, die man die controleert, is ook gewoon betaald. Weet je? Ja. En als je een bakker vraagt, nou, wat heb jij gedaan? Nou, ik heb brood gebakken. Ja, een, een kunstenaar, maar kunst. Nou, en wat maakt hij? Nou, ja, hij maakt niks. Ja, hij werkt alleen maar tegen, eigenlijk. Ja, dan. Zo ja, controleur, ja. ja. Ja, dan heb je ook een beetje de essentie van de overheid uh, ja. beschreven. Ja. Nou, ze, ze produceren wel iets. Wetten. Nou ja, wetten, maar ook ja, oorlog, natuurlijk, hè? Ja. Ja, het is een geld. product van, van, van, de, van de overheid, is oorlog. Is even, ja, geld, ja, waardeloos geld. Maar... Ja, precies. Ja. Maar ook okay. inderdaad uh, wetten en dan vooral hele belachelijke wetten. Dus ja, daar gaat het volgende artikel over. 25 strange things Banned by government. Dit is een, uh, een beetje een historische kijk, want sommige dingen zijn inmiddels uh, veranderd. Maar uh, een historische kijk op de 25 uh, gekste dingen die door de overheden zijn uh, verboden in het verleden en ook nog uh, hedendaags. Nee, ik, ik geloof dat we er eentje al een keer hebben behandeld uh, in een eerdere uitzending. Dat ging over de reïncarnatie in China. Ja, dat ja, moest ja, eerst uh, ja, de toestemming van de tafel krijgen. Ja, ja klopt. Ja, ja. <laughs> maar er worden ook nog andere mooie voorbeelden genoemd. Zoals het verbod op westerse kapsels in Iran. Ja. Uh, het verbod op Valentijnsdag in Saoedi-Arabië. Uh, inclusief alles wat rood is. Uh, je mag niks roods verkopen op Valentijnsdag in Saoedi-Arabië. Maar het heeft wel geleid tot een uh, levendige zwarte uh, markt. Uiteraard, Ja, ja, uh, ja. Uh, uh, en dan uh, komen we in Europa. We hebben een Grieks verbod op videogames. Uh, dat was bedoeld voor online gokken. Maar het gevolg was, uh, die, die wet die was namelijk zo uh, ruim uh, opgeschreven, zeg maar. Dat uh, het gevolg was dat mensen in internetcafés werden opgepakt. Ja, <laughs> dus. omdat ze daar met een Xbox zaten te spelen, zeg maar. Ja, ja, ja precies. Of een uh, spelletje op een computer of zo, weet je wel. Ja. En uh, dan komen we nog iets verder naar het westen, dan hebben we Roemenië. Uh, in Roemenië was het in de jaren 80 verboden om Scrabble te spelen. Oh joh, waarom? Ja, goede vraag. Ceausescu had er een hekel aan, denk ik. Ja, Al denk die ik mensen ja. die aan het woordfeuten zijn uh, met zo'n bord. Dat van die Scrabble is trouwens, uh, meneer Ceausescu noemde het uh, te intellectueel en uh, subversief slecht. Oh, stel je oh, voor dat okay. mensen gaan denken. Ja, ja precies. En dan, hebben we, dan komen we nog iets dichter bij huis. In Denemarken uh, zijn er bepaalde baby, babynamen. Althans, ik moet niet zeggen bepaalde babynamen, maar heel veel babynamen zijn verboden. Er zijn zo'n uh, 4000 namen je gaan kiezen. En uh, ja, als die je niet bevallen, dan uh, moet je speciale toestemming vragen voor jouw naam. <laughs> <laughs> ja. Maar dat van die babynamen, ja, nee, dat is uh, volgens mij in meerdere Scandinavische landen zo. hoor. Dus... Ja. Nou ja, dat klopt. Ik heb het even uh, opgezocht. Het is uh, in ieder geval in Zweden ook zo. En uh, ik heb hier zelfs een, uh, een ander artikel nog. Er zijn, er zijn blijkbaar twaalf landen waar er uh, wetten zijn over uh, hoe je je kind uh, kan noemen. Wat je je kind, nou, hoe je je kind kan noemen. Uh, dan hebben we hebben het over Nieuw-Zeeland. Dat is een uh, verrassing van mij. Mm -hmm. IJsland, China, Duitsland, Spanje, Portugal, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Marokko, Japan en Maleisië. Ja. Ja, maar toch, ik vraag me ja. af, als ik uh, in Nederland naar uh, de ambtenaar van de burgerlijke uh, stand ga en ik ga zeggen, ja, ik wil mijn kind wil ik uh, Satan noemen. Ik, ik vraag me af, hoor. <laughs> uh, ja, niet dat ik die behoefte heb, hoor. Ik bedoel, ik zal mijn kind Nee, in Nederland doen. mogen ambtenaren ook uh, namen weigeren. Ja. ja, zie je, ja. Oké. Ja, van ja. okay. je ja. ja. ja, ik kind edelachtbare noem, of zo. Of majesteit. Ik noem mijn kind majesteit. <laughs> ja, oké. Nee, goed. Ja, nee, maar ik, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb ooit lang geleden heb ik een weblog gehad die uh, inmiddels al lang niet meer bestaat. Maar uh, daar, dat was lang lang geleden, voordat ik libertariër was, had ik altijd de hobby om gekke dingen op te zoeken. Gewoon omdat ik dat leuk vond. En, ja. en dan had ik een hele lijst van, van gekke wetten die ik dan had opgezocht. En ja, er waren er een paar bij van. Ja, die moet ik dan even noemen. Dat er ergens in een county, ergens in Amerika, was het verboden om een uh, giraf aan een lantaarnpaal te binden... Giraffen leven daar niet eens, maar toch, het is verboden. <laughs> en in een andere county, ik meen ergens in Californië, was het verboden om een olifant uit te laten. Ja, ja logisch. Mocht je daar behoefte aan hebben, Ja, sorry, ja. verboden. Uh, ja, en, en, en een wet die, die komt in redelijk wat counties in Amerika voor. Het is verboden om een pistool af te vuren tijdens een orgasme. Oké. Okay. Ja, dus ja is, nou, dat is logisch, want dat gaat helemaal gaan, natuurlijk. Ja, kennelijk de, deden mensen dat, weet je wel. Dus als ja. een gast, we hadden de schoot een pistool af, ja. Ja. ja. ja, die behoefte heb ik ook altijd, hè, als ik uh, klaar ben. <laughs> ja, uh, shit, ik heb geen... Uh, <laughs> ja, kijk, als, als dat dan uh, verboden wordt, dan is de volgende stap misschien een paintballgeweer, uh, zeg ik. Hè? Ja, nou ja, meestal wordt het meeste wordt dan juist aan, aanlokkelijk, omdat het verboden wordt, gaan ze het doen, hè. Dat is zeker waar, dat is het uh, strike sound effect, hè? Ja, ja. Ja, en dat is ook het verbod in het Engelse lagerhuis. Uh, oh ja, je mag niet... Uh, nou, ik weet niet of het het lagerhuis was... of uh, House of Lords of House of Commons. Een van uh, die drie. Nou, uh, een of andere house ergens in. Eén of andere van. house. Maar je mocht ergens aan de tevens, in, uh, dat gebouw met die Big Ben. Uh. Ja, ja, maar je mocht er in ieder geval niet in dood uh, gaan. En dat ja, leverde ja, te veel uh, problemen op. Ja, verboden om te sterven. Dus als je behoefte hebt om te sterven, doe het even ergens anders. Ja... ja. Ja, nou, ik lees toevallig ook een uh, lijstje, want ik zocht dus uh, dat op van het Scrabble. Ik zie ook dat ze in uh, China, daar is uh, zeg maar uh, alle tv uh, en alle drama met uh, tijdreizen is in de ban uh, gedaan. Ja, ja, ja, klopt. Ja, ja. ja en Natuurlijk uh, het verbod op rekeneneren. dat, uh, ja, dat, dat hadden we een keer eerder in de uitzending behandeld. Maar uh, dan moet moeten toch even nog opnieuw aanstippen. Ik, wil, ik weet niet hoe ze dat willen uitvoeren... maar dat was waarschijnlijk, het schijnt ook gewoon een pestwet uh, te zijn... Hè, om, om de mensen in Tibet te pesten. Ja. Dus, uh... Nou ja, dat zouden ambtenaren mm -hmm. toch mooi doen. Oh. <laughs> en in uh, Californië uh, zijn uh, woordenboeken verboden... omdat er ook vieze woorden in staan. Nee, serieus. <laughs> <laughs> ja, dat, dat geeft het wel weer, zeg maar. Ja, uh, yeah. yeah. yeah. nou, dat is wel dezelfde logica die ze gebruiken... voor veel uh, uh, anti-wapenwetgevingen. Ja. Oh ja, je kan er ook slechte dingen mee doen. Ja, dat kan. Ja. Maar ja. Dat kan, ja. uh, kan met internet ook. Ja, of cannabis. Goed. Ja, want ik, wil, want ik wil namelijk even een, een, een bruggetje maken naar het uh, volgende bericht. En dat gaat dus over uh, softdrugs. Ja. En uh, ja, dan heb ik even aan, aan uh, jullie een, een vrij persoonlijke vraag. Heb jij wel eens drugs nee, gebruikt? Nou, uh, heb ik... je, ja even, even, Mart, heb jij wel eens drugs gebruikt? Nee, nooit. Nee. En dat vinden mensen in het buitenland uh, bijzonder moeilijk te geloven, omdat ik uh, Nederland kom. Maar uh, nee, ik heb er nooit behoefte aan gehad. Uh, en uh, het, het is niet uh, vanwege een gebrek aan gelegenheid geweest of zo. Hè? Want uh, nou, we weten allemaal, als je op de middelbare school zit, dan, uh, ja, dan, dan, dan begreep je wel eens in Kringen waar uh, behoorlijk uh, gebloot wordt. Ik heb mijn leraar ge, gebloot. Oké. Okay. Op schoolplein, okay. ja, in 1990 ja. was dat heel normaal. Hoor. Henk? Uh, ja, ik heb uh, harsjes uh, gerookt. Ecstasy uh, uh, geslikt. Uh, speed en cocaïne gesnoven. Ja. En. Wat heeft dat, dat opgeleverd? Ervaringen. Okay. Ervaringen. Maar je functioneert ja. nog steeds zoals je altijd functioneert. Ja. ja uh, er okay. is verder uh, niks aan veranderd. Nee. nee uh, ik heb hem bij. bij uh, even kijken. Ja, pilletjes. Inderdaad ecstasy. Uh, LSD één keer. Heel veel uh, wiets. En uh, bruin heroïne is, dus, ja. Nou, het, het, uh, ja, heel veel van die dingen kunnen ook je kijk op de wereld uh, relativeren. Je oh, krijgt ja. een... Hè, ja. als, als je echt, uh, uh, echt iets tot je neemt, dan kun je uh, wat anders kijken naar de wereld. Ja. Dan wordt het minder absoluut van. Nee, maar goed, ja. Uh, drugs, hè? Ja, Sommige mensen zijn er toch bang voor, hè, want ja. Ja, nee, inderdaad. En dat is zeker uh, natuurlijk in de Verenigde Staten het geval. Uh, vooral onder de conservatieven. Maar uh, ja, het is gewoon gebleken dat uh, in Colorado en uh, Washington, waar het al uh, natuurlijk al legaal is, uh, ja, dat die resultaten, uh, of, of die doemscenario's gewoon niet uitgekomen zijn. En uh, ja, dat uh, heeft denk ik veel mensen gesterkt in een idee om, uh, om dit in meerdere staten te gaan uh, invoeren. En uh, we hebben het met name over de staten Alaska, Florida en Oregon. Dus uh, ja, vanaf uh, komend november uh, kan het zijn dat uh, Colorado en Washington niet meer de enige twee staten zijn waar het uh, legaal is. En je hebt natuurlijk ook andere staten zoals uh, als California, waar het al, uh, al heel lang uh, legaal is om uh, voor medicinaal gebruik te roken of, uh, of het op een andere manier te gebruiken. Maar uh, ja, daar heb je natuurlijk allerlei, uh, daar heb je natuurlijk een, uh, hoe heet het, een, uh, een doktersadvies, uh, hoe noem je zoiets? iets, ja, wat heel, ma Zes he heel makkelijk te krijgen is. Precies, ja. Dus uh, ja, het, het verschil is gewoon dat je dadelijk, uh, net als als het tenminste erdoor doorkomt, dat je het in die staten, net als in Colorado, gewoon in, uh, ja, is een automaat, <laughs> of, ja. uit de machine kan halen. Dus, met, uh, met bitcoins, hè? Ja. Met bitcoins, ja. Als, het, uh, als, als dat uh, nog eens doorkomt, dan uh, ja, nee, dat zou dat helemaal uh, geweldig ja, ja. zijn. Maar uh, ja, we hebben het dus over die, die drie staten. En dan ook wel redelijk verrassend, moet ik zeggen. Ook de uh, District of... Criminals, yeah, yeah, yeah. beter bekend als de District of Columbia, in, uh, hè, waar, de, waar de criminelen zitten. Hè? De criminelen in uh, uniform yeah, en uh, yeah, yeah, donkere yeah. pakken. En dan als we het dan over een nog kleinere schaal hebben, dan zijn er ook een paar gemeenten in uh, de staat Michigan. Die zijn ermee bezig. Uh, en ook in de staat Maine. Mm. En dat is, uh, oh, en New Mexico zie ik ook nog. Dus uh, Maine, voor degene die het niet weten, is helemaal noordoost. oost En uh, New Mexico is uiteraard uh, aan de grens met Mexico. Ja. Dus uh, ja, het is echt uh, door heel het land heen, uh, kriskras door het land heen, uh, ja, zijn deze initiatieven gaande. Uh -huh. En uh, ja, komend november zijn natuurlijk al die, uh, niet alleen de verkiezingen, maar ook komen ook al die, uh, die statewide uh, proposals, die komen voor het voetlicht, zeg maar, voor de stemmen. Dus uh, we gaan het meemaken. Ja, nou, nu we toch in Amerika zitten, ik, uh, ik lees hier ja, ook ik wou nog even één op. opmerkingen. Oh, op ja, ja, sorry, okay. ga je gewoon Henk? Uh, ja. ja. ja. Het, ik vond het vroeger eerder altijd zo leuk bij cops. Dan werd er een, uh, iemand aangehouden, vaak een neger. En dan werd er een complete kilo uh, wiet uh, gevonden, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar die, wiet, uh, die kilo wiet, dat is ongeveer uh, sterk wat er in Nederland... Uh, even sterk als wat er in, ne in Nederland in één joint uh, zit, <laughs> ja, zeg maar. ja, ja, ja. En als je die joint oprookt, dan kun je om de hele situatie vriendelijk lachen. Ja, <laughs> ja daar ja. word je voor aangehouden, ja. Ik kan er trouwens ook nog aan toevoegen dat uh, hier in uh, Brazilië mm -hmm. het uh, tot op zekere hoogte gedecriminaliseerd is. Je bent namelijk niet meer uh, uh, schuldig van een misdaad als je, als je het zelf gebruikt. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, en dit is redelijk vergelijkbaar met Nederland denk ik, uh, voor zover ik weet, uh, mag je het niet produceren. Je mag het niet uh, transporteren, je mag er eigenlijk niks mee van doen hebben. Maar als het uh, vanuit uh, de hemel uh, voor je voeten op de straat valt en je... Uh, ...je pakt het op en je begint te roken... ...dan uh, ben je niet strafbaar. <laughs> Oké. Okay. Dus. Ja, dus iedereen die dan wat bij zich heeft... ...ja, dat ja, lag op straat, weet je wel. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Nee, maar ik kom bij... ...ja, iets wat... Uh, ja, ...ik kon net een heel mooi bruggetje maken... <laughs> ...ik ben het niet even kwijt, maar... Uh, ...er is een man... Ja, we hadden uh, het over de Verenigde Staten namelijk. Ja, we hadden over de Verenigde Staten, gekke wet. Um, een man gearresteerd... ...voor het passief, agressief... ...neersteken van een watermeloen... Ja, je moet er maar op komen. Hè. Ze, ze hebben gevo iets gevonden, ja. Ja. Het, uh... ja, ik had het net over uh, Maine, wat in het uh, noordoosten ligt. En uh, nou, de andere staat die daar uh, in de buurt ligt is uh, Connecticut. Uh, ja, daar uh, is een, ge een, een getrouwd uh, stel in het nieuws gekomen. Uh, omdat zij, uh, althans hij, de man in dit geval... Uh -huh. um, op een bepaalde manier uh, met een watermeloen aan de gang was... die... Uh, ja, en dan heb ik het niet over seksuele uh, gedragingen, maar... Een passief ja, een soort van Passief-aggressief, passief, uh, stevig van de Ik weet niet het. wat ik me daarbij voor moet stellen. Nee, nee, ik ook niet, maar de, de, de vrouw uh, in ik, uh, kwestie... Uh, ja. ja, de vrouw in kwestie die heeft uh, fotobewijs uh, uh, naar de politie ja, gestuurd. Dat ging wat of, dan uh, vooraf, hè. En, uh, volgens me. mij was het ook niet echt een liefdevolle relatie waar die twee last van hadden. Nee, dat klopt, want ze gaan uh, scheiden. Dus, Yo, uh, ja, surprise, surprise. Maar, uh, begin ja, maar even het bij het uh, begin, wat was er aan de hand? Nou eigenlijk, uh, het verhaal begint een beetje middenin, je valt er eigenlijk een beetje middenin... ...en dan pas later komt dat bijvoorbeeld naar boven, dat ze gaan scheiden. Maar om even de situatie uit te leggen... Uh, die, ...die vrouw die heeft dus foto's laten zien uh, van, dat, uh, ja, van het slachtoffer, hè, de watermeloen. <laughs> en vervolgens uh, is die man aangeklaagd voor uh, second degree threatening and disorderly conduct. Ja. ja, maar er ging iets dus, aan vooraf. Dus die vrouw die kwam uh, voordat het incident gebeurde, kwam ze al bij, een, uh, bij de politie. En toen had ze foto's okay. laten zien van een blauw pilletje en uh, die, die man gebruikte drugs. Dat, dat wilde ja. ze daarmee suggereren. Nee klopt, nee klopt. Ja, het, het, het, het gebeurde inderdaad uh, dat zij uh, wiet vond in huis en een uh, mysterieuze blauwe pil, dan denk ik. Ja. Misschien normaal gesproken als de man des huizes een blauwe pil neemt... dan weet de vrouw er ook van. Maar goed, laten we dat even achterwege ja, laten. Ja, uh, ja, het kan inderdaad ook via agla zijn natuurlijk. Ja. Inderdaad, inderdaad. Ja. Maar uh, ja, vervolgens uh, heeft ze dat dus, uh, kwam ze dus terug. En uh, toen zat hij dus een beetje uh, passief-agressief in een uh, watermeloen te snijden. Ja. <laughs> uh, daar heeft ze uh, foto's van genomen en dat heeft ze aan de politie laten zien. Dus uh, er staat niet bij of ze met een SWAT-team uh, naar binnen zijn gegaan, maar het zou me niks Maar ja, hij is, wel, hij is dus wel echt gearresteerd en uh, ja, aangeklaagd voor die dingen die ik net zei. Dus uh, ja, het, uh, wat er verder van, uh, van terecht komt, weten we pas uh, eind volgende maand. Maar uh, voorlopig is hij wel weer op vrije voeten na, een, uh, een borg, na het betalen van een borg van 500 dollar. Het is een beetje een komkommentijdbericht, maar toch wel grappig om even uh, te noemen. Henk. Ja... Het uh, is... Uh... <laughs> Kijk, uh, bij de meeste... jij iets over zeggen, Henk. Relativeer <laughs> dit. <Ja>. <laughs> bij de meeste scheidingen is het natuurlijk zo... Hè, dat je tegen elkaar uh, zegt van... Uh, I kill you and I kill your mother too. Weet je? <laughs> Met, waar die man nu daadwerkelijk voor gestraft wordt... is niet dat hij dat heeft gedaan... maar dat die vrouw daar een foto van heeft kunnen nemen eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik bedoel... Uh, eigenlijk zou je als uh, politieagent... Het recht moeten hebben om gewoon uh, ja, denderend van het lachen van je stoel te vallen. Ja. dat zou de samenleving veel gebalanceerder maken. Ja, ja absoluut. Ja, Maar goed, ja, ik weet niet hoe ik een bruggetje moet maken naar het volgende bericht. Dus dat uh, laat ik even achterwegen. Maar ik heb hier nog een bericht voor me liggen. En ja, jongens, ja... Ja, dit, is gewoon, ja dit, dit, dit kan je gewoon niet langs je heen laten gaan. Het valt wel echt onder de komkommertijdberichten, een beetje onder de, ja, de, duffe, de, de domme, de, de, de, de vreemde, de bizarre onderzoeksberichtjes die je altijd uh, na de examentijd in de media vindt. Vaak gedaan door studenten. En ik ken ook even eentje de moeite gedaan om het uh, ja, een, een, uh, Het zo, ja, ik, ik zal wel een libertarische student zijn geweest. Socialisme, die zijn veel meer geneigd om uh, de boel te belazeren. Ja, inderdaad. En dat is uh, gebleken, tussen aanhalingstekens uit uh, onderzoek van uh, Duke University en de Universiteit van München. Oh joh. Er is namelijk een heel team van uh, onderzoekers uh, geweest. En uh, ja, die hebben 259 uh, deelnemers uh, uit, Berli uit Berlijn uh, gehaald. Uh -huh. en uh, nou, waarom dan uh, socialisten nou, als het uit Berlijn komt dan uh, begrijp ik het waarschijnlijk al maar uh, bepaalde, sommige van die mensen die groeiden dus op aan de ene kant van de muur en andere mensen aan de andere kant van de muur uh, toen hebben ze die mensen een dobbelsteen gegeven en daar konden ze 6 euro mee verdienen en uh, ja, vervolgens is dus gebleken dat die mensen die, uh, die aan de oostkant uh, opgroeiden dat die, uh, ja, dat die, dat die uh, hogere waarden opschreven zeg maar, dan dat ze eigenlijk dobbelden en, uh, en, en dat was met, met mensen die aan de westkant opgroeiden, minder het geval. Dus ja, het is een beetje simplistisch, uh, simplistisch uh, opzet, denk ik. Maar het resultaat is wel dat uh, Oost-Duitsers twee keer zo vaak voor dan West-Duitsers. Dus het is wel stati statistisch significant. <laughs> ja, ja, ja. Dus ja, uiteraard uh, kijk, is het voor ons natuurlijk geen. Uh, als, als libertariërs of, of vrijheidslievende mensen is het geen uh, verrassing dat mensen die in zo'n omgeving opgroeien... dat die minder moeite hebben met valspelen En uh, hè, dat die uh, morele waarden, voor zover ze die hebben... dat ze die wel een beetje kunnen buigen om het, uh, als dat voor hen beter uitkomt. Ja, uh, Want uh, ja, dat, uh, dat leert dat systeem natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, het was, uh, zoals ik zei, denk ik wat simplistisch opgesteld. Maar uh, nou, goed, het is tijd dan. Het is uh, inderdaad uh, uh, ja, vrij kort door de bocht... Want de vraag is natuurlijk, wat is een socialist? Ja, ja. ja misschien waren degenen die aan het onderzoek meededen... allemaal ja, aan, de, aan de oostkant toevallig allemaal liberaal. En, en ja, aan de westkant dus, allemaal socialist. Ja, ja dus ja. dat zijn nou eigenschappen die je niet uh, kunt toetsen. Dus ja. je, kunt hooguit, uh, uit, je kunt het hooguit hebben over uitgesproken affiniteit. En zelfs dan, ja goed, hè, is het nog maar de vraag van... Ja, speelt hier ook geen propaganda een rol of wat dan ook? Ja, maar ja. Uh, sommige dingen kunnen ook wel plaatselijk bepaald zijn. Dus dat het, helemaal niet, dat het helemaal niet gaat over goed of fout of slecht of zo. Maar ik weet bijvoorbeeld van een voorbeeld van uh, weekend miljonairs in Rusland. Ja. Uh, Daar zou je zeggen van nou, hè, die hebben nog onder Sovjet-Unie geleefd. En uh, die zijn heel erg solidair. Weet je, één Russische natie, et cetera. Maar daar blijkt dus wat tegen te vallen. Want als dus zeg maar een vraag wordt gesteld... en je hebt dan één zo'n lijn, die loopt dan naar het publiek. Hè? Dan mag het publiek uh, op een kastje drukken. Dan levert het publiek daar meestal daar verkeerde antwoorden op. En dat is niet omdat ze die uh, gasten niet gunnen of zo. <lacht> nou, eigenlijk is het wel. <lacht> eigenlijk is het omdat ze die gast niet gunnen, want... Uh, eigenlijk vinden ze het zo, als je dat spel moet winnen, zeg maar, ja, dan moet je die antwoorden ook weten. Weet je, en zo krijg je een heel ander beeld van wat, wat er gaande is. Ja, ja ik, ik kan hem even niet volgen, maar... Nee, nou ja, luister het nog eens na en uh, <laughs> laat het dan eens met een biertje op je inzakken zakken. Gewoon... <laughs> ja, ik, heb nou, ik zit aan het bier, ja, bier is alweer op, maar... Nou, het, het, het gaat om een stukje nuance en uiteindelijk van wat is nou daadwerkelijk het doorslaggevende iets wat, waardoor mensen wat doen. Okay. Dat, ik denk niet dat het bij het uh, draaien van de dobbelsteen dat het was van een, een socialisme. Misschien was het wel een stukje cultuur of weet ik veel wat. Dat is wat ik wil zeggen. Okay. Ja, ja. Helemaal. Het, het enige wat ik nog wel uh, de, de, eraan toe wilde voegen... Huh? ...is dat ze ook hebben gekeken naar wat ze pro-sociaal gedrag uh, vonden. Mm -hmm. uh, zoals uh, bijvoorbeeld uh, geld uh, geven aan bepaalde uh, uh, nou, liefdadigheidsinstellingen of wat dan ook. En daarbij bleek wel, al was het marginaal... ...dat de kapitalisten, uh, zoals ze het noemen, de capitalist-influenced-demographic... ...dat die meer gaf dan de, zeg maar dat de, dat de West-Duitsers meer gaven dan de Oost-Duitsers. Mm. Dus. Nee, goed, dan naar het volgende bericht. En uh, ja, hey, uh, we hebben het vorige week al aangekondigd. Er rommelde wat bij uh, het kamp van Ron Paul. Uh, Ron, Ron Paul, bekend van de Ron Paul Channel. Had uh, weer een nieuw projectje. En dat is uh, Voices of Liberty. En uh, ja, dat is nu dus bekend geworden wat dat dus is. En ja, teleurstelling al Het bleek dus geen libertarische zanggroep te zijn. <lacht> nee, het was gewoon een, een uitbreiding ja. van de Ron Paul Channel. Ja, nee, inderdaad. Die uitbreiding die heet dan uh, Voices of Liberty, VoicesofLiberty.com. En uh, ja, eigenlijk is dat uh, een platform, een soort van open sociaal platform voor uh, mensen die uh, om vrijheid geven. En uh, ja, die kunnen daar uh, artikeltjes naar uh, opsturen, die ze dan uh, vervolgens daar kunnen plaatsen. Uh, ze hebben daar quizjes en polls en uh, petities en uh, dat soort dingen. En uh, dat is allemaal gratis. Dus... Uh, nou, ja, niet helemaal. Het, uh, om dat te kunnen doen, moet je wel uh, lid worden. Premium uh, member. Dus dat kost wel nee, wat. Maar, nee, hey. Hey, er staat hier dat je gratis... Uh, ja, om, het, uh, het lokketje. Ik heb mezelf al ingeschreven. Dus, Oké. Okay. Uh, je, je, je, je, je, je, je moet voor de jezelf al in. Ja, inderdaad, als je gratis lid bent, kan je ook wat opsturen, maar... Ja, toch, als je Premium member bent, dan uh, mag je meer, zeg maar. Ja, uiteraard. Ja, maar goed, dat ja. met alles zo. Maar goed, in ieder geval, uh, het, is, uh, het is gewoon een uitbreiding van de Ron Paul Channel en ja, de, Ron Paul wilde waarschijnlijk niet de, de enige zijn die zijn gezicht daar vertonen. De, dus uh, Tom Woods en uh, nog een paar andere bekende libertariërs, die zullen daar ook uh, regelmatig hun gezicht vertonen. Dan kun je helemaal aan je libertarische trekken komen. <laughs> ja, inderdaad, ja. Sierotje? Ja, dan is ik een, een beetje denken welke... aan uh, Liberty Put van uh, Jeffrey Tucker. Mhm. Mm ja. Het is een beetje een vergelijkbaar verhaal, uh, of een vergelijkbaar idee, denk ik. Ja. Maar uh, ja, wat natuurlijk vooral, uh, waar Ron Paul vooral uh, mee in het nieuws is de laatste tijd, is uh, ja. Ja, zijn mening over uh, het uh, verhaal in uh, Oekraïne. Mm -hmm. En uh, ja, er, zijn, er zijn nogal wat uh, zogenaamde libertariërs van het meer militaristische soort, die, uh, waarom ze zichzelf een libertariër noemen, snap ik niet, maar goed. Precies, maar, ja, ja. maar ook uh, neo can libertarians, hè? Oh, dus, uh, ja. mensen die zichzelf uit libertarisch noemen, die zeggen ja, Rand Paul gaat veel te ver, want uh, hij kiest partij voor Poetin en al die dingen. En uh, nou, dat is gewoon helemaal niet waar. Nee. Maar ja, goed, dat, uh, daar is hij ook mee uh, in het nieuws. Maar ja, hij, is, hij is gewoon heel uh, principeel daarover en ja. dat is al, hij uh, al heel lang, al, zo lang als dat, die, uh, als dat we hem kennen. Ja. En uh, dat is bijvoorbeeld ook bij 9-11 uh, altijd het geval geweest. En uh, daar, is die, uh, daar heeft hij niet uh, altijd uh, op zijn minst uh, gezegd. Uh, op zijn zachtst uh, gezegd. Is die, uh, daar is die, niet al, dat is hem niet altijd in dank afgenomen. Maar uh, ja, het, uh, het is wel principeel uh, wat je er verder van vindt. Uh, ja, hij, stikt, hij blijft wel bij zijn uh, principes. Dus. Ja. Ook uh, onze eigen libertarische opperhoofd, uh, Victor van der Sterren, heeft een... Uh, op de website van de Libertarische Partij een heel goed uh, artikel neergezet die vragen uh, stelt, bij het uh, al zo vroeg op de oorlogsdrum slaan. Ja, ja, ja. een uh, vrij goed uh, artikel. Uh. Zou ik tegen iedereen zeggen, ja, lees ook het. Ook, ja. Ja, en Imre uh, Wessels, die uh, heeft nog een stukje in de Volkskrant uh, weten te krijgen. Dus, uh, tenminste, op de Volkskrant website. Maar goed, dan gaan we nu naar uh, Martin Brazil. Uh, je hebt hem net de hele tijd al gehoord. En hij uh, praat en hij kletst helemaal vanuit het uh, mooie Brazilië... waar het nu kut weer is. En uh, ja, uh, je hebt ook weer het een en ander meegemaakt daar. Hè? Daar gaan we zo meteen even over berichten. Uh, hierna komt dan nog uh, Peter Dijkstra helemaal uit de Oekraïne. En daarna zal uh, ja, niemand minder dan Henk zijn uh, Hollands sentiment... Daaroverheen gaan gieten. Niet waar, Henk? Jazeker, het begint al te borrelen. Ja, ja, goed, nee, maar eerst gaan we naar Brazilië, naar de Welfare State. Ja, het is um, een, een heel bijzonder, of althans bijzonder, een heel bekend en zelfs bewonderd uh, programma waar we het over gaan hebben. En het programma dat is ingevoerd door de, door de laatste president, niet de huidige, maar de vorige president, Lula. En dat programma, dat heet Bolsa Familia. En dat uh, is vrij betaald zoiets als uh, zakgeld uh, voor de familie. En dat is uh, eigenlijk gericht op de, de, de armste van de armsten. Hm. Nou, op zich, uh, kijk, de libertarische inslag zullen we zo meteen doen. Maar ik zal eerst even uitleggen hoe het in zijn werk gaat. Die families, de, de, de armsten van de armsten, die krijgen, uh, even kijken, die krijgen gemiddeld zo'n 35 dollar per maand. Ja, we, we hebben hier natuurlijk uh, reaal, maar omgerekend is het 35 dollar per maand. En um, in ruil daarvoor moeten ze ervoor zorgen dat hun kinderen naar school gaan, uh, dat ze uh, gevaccineerd zijn en dat ze regelmatig uh, bij de dokter uh, op, uh, op het kerst verschijnen. Ik, ik heb in een van mijn vorige artikelen, en volgens mij hebben we het daar ook over in de uitzending over gehad, al over corporatisme gehad hier met, uh, met de grondwet. Hè, en uh, hoe dat eigenlijk gewoon een gigantische handout is voor de farmaceutische industrie. Nou een dus eenzelfde argument zou je hier weer kunnen maken. En uh, nou, dat zou op zich ook een goed argument zijn, denk ik. Maar goed, het, het kost dus, uh, zoals ik zei, hè, de, de, de belastingbetaler ongeveer 35 dollar per maand per familie. Dus als je dat uh, dan uitrekent, keer 12 uh, per jaar en dan keer 11 miljoen families die dit krijgen. Dan zit je op 4,6 miljard dollar per jaar. En ja, dat is natuurlijk geen misselijk bedrag. Zeker voor een land als uh, Brazilië, wat nog steeds van uh, een derde wereldland is. Ja. Dus um, nou, in eerste, waarom is dan het, uh, het programma zo bekend en zo bewonderd? Vraag je je misschien af. Het is bijvoorbeeld door, de, door The Economist, het uh, Britse uh, economische uh, uh, tijdschrift, is het uh, omschreven als een much admired and emulated anti-poverty program. En nou, waarom is dat dan zo? Nou, de, de resultaten... In de korte, op de korte termijn natuurlijk, zoals we er als libertariërs bij zouden zeggen, uh, zijn best indrukwekkend. De extreme uh, um, armoede is gehalveerd van ongeveer 10 naar uh, iets meer dan 4 uh, De inkomensongelijkheid is uh, omlaag gegaan en ongeveer een kwart van de bevolking heeft uh, profijt gehad van het programma. Um, het is ook vrij gedecentraliseerd, daar, zijn we uh, daar begrijpen wij natuurlijk de voordelen helemaal van. En het is ook uh, heel succesvol gebleken in het, uh, echt het targeten van de mensen die het echt nodig hebben. Dus dat zijn eigenlijk de redenen waarom het uh, door, uh, ja, door de mainstream, zeg maar, echt uh, ja, als uh, bijzonder succesvol wordt uh, beschouwd. Maar ja goed, uh, nu komen natuurlijk de, de libertarische kanttekeningen. Waar komt dat geld vandaan? Is natuurlijk eerst de, de beste vraag. Ja. Nou, het is... Um, in principe zijn er natuurlijk drie opties, hè? ofwel belasting, ofwel printen, ofwel uh, staatsobligaties. Oftewel het, uh, het, het, uh, weet je, het slavernij voor de, voor de toekomstige generatie. Zeg maar, hè? Die moeten dat terug gaan betalen, in ieder geval theoretisch. Ja. Dus in, op de lange termijn, welke van de drie er ook gebruikt wordt. Hè? Meestal is het de combinatie van, maar goed, belasting is natuurlijk minder uh, populair. Dus dat is over het algemeen niet iets wat, uh, wat politici graag, uh, graag zeggen. Hè? Als, uh, als ze met campagne bezig zijn, dat ze zeggen, gewoon, uh, als, je, als je op mij stemt, dan gaat de belasting omhoog. Dat hoor je niet zo vaak. Dus uh, ja, het is vooral heel veel inflatie geweest, maar ook uh, schuld natuurlijk, hè, staatsschuld. Ja. En uh, nogmaals, vanuit de militarisch oogpunt begrijpen we natuurlijk ook dat het op de lange termijn geen, uh, geen groei oplevert. Hè. Het, is geen, uh, het is geen bijdrage aan de productiviteit van het land of van uh, de mensen om precies te zijn. Mm -hmm. En er wordt natuurlijk geld uit de private sector gehaald om, om dat uh, door de overheid uh, heen te... Uh, door de overheidsorganen heen te sluizen... waarbij natuurlijk ook nog uh, vaak de helft uh, of meer uh, verloren gaat. Maar uh, ja, het is, je krijgt dus het crowding-out-effect. Wat, wat je altijd ziet, is dat de overheid moet dus geld gaan lenen. Uh -huh. En omdat ze geld gaan lenen, is er, uh, omdat de overheid geld leent... is er minder geld beschikbaar voor uh, bijvoorbeeld startende ondernemers... en, uh, en andere bedrijven of, uh, of individuen zelfs, om dat uh, geld ergens in te steken... Waar het ook echt uh, ja, tot, tot, uh, de, tot de creatie van, uh, van welvaart leidt, op de een of andere manier. Hè? Ofwel uh, omdat je productiviteit verhoogt, ofwel omdat je een, uh, een, een goed bedrijf start waarmee je mensen van producten of diensten voorziet die ze willen. Mm -hmm. Dus dat vindt allemaal niet plaats. Maar in plaats daarvan gaat dat geld gewoon rechtstreeks naar die mensen. Of althans, niet rechtstreeks, nogmaals nadat het door die overheidsorganen heen komt. Maar. Wat vervolgens gebeurt is, uh, naast wat ik, uh, wat ik net uh, uitlegde, is uh, wat eigenlijk uh, von Mises al, uh, al een eeuw geleden geloof ik al uh, over begon, was dat je, je krijgt het interventionisme en, en dat is een, een soort van uh, een negatieve spiraal. Want uh, wat vervolgens gebeurt is dat je, je creëert daardoor weer nieuwe problemen, zoals von Mises het uitlegde, en die moeten dan ook weer opgelost worden, dus er moeten weer nieuwe regels voor komen. En je hebt dus constant interventie na interventie na interventie. Om steeds weer, hè, je hebt probleem A opgelost, tussen aanleidingstekens, maar dan komt probleem B. En dan, oh, er moet wel een, weer een nieuwe wet voorkomen en dan komt probleem C weer, enzovoort, enzovoort. Nou, en uiteindelijk leidt dat natuurlijk gewoon tot een economische en ook humanitaire catastrofe. En uh, daar uh, zijn zich in Brazilië en in Zuid-Amerika in het algemeen ook uh, wel van bewust, zou ik zeggen. Maar ja, toch uh, is er gewoon heel veel... Uh, uh, ...heel veel steun voor dit plan. Omdat heel veel mensen gewoon, uh, net als uh, Henry Hazlitt bijvoorbeeld zei... Uh, op het onderscheid maken tussen uh, wat je ziet en wat je niet ziet. En uh, ja, wat je niet ziet is natuurlijk uh, uh, de achterdeur in dit geval. Die, uh, die staatsschuld die omhoog gaat, de inflatie die hoog is. En uh, daar denken mensen niet over na. En het enige wat ze zien is, oh, de extreme uh, armoede is gehalveerd... Uh, en ...een kwart van de bevolking heeft die profijt van, enzovoort, enzovoort. Maar uh, een ander punt is nog... Uh, hoe zit het dan met, eh, die kinderen die gaan naar school, dat is heel leuk. Maar hoe zit het dan met het niveau van, die, uh, van de scholing? Uh, want ik, uh, ik, ik heb het altijd over scholing als het over overheidsscholen gaat. Want uh, dat is wat het is. Het is geen echte educatie natuurlijk. Maar goed, um, wat blijkt in, uh, in Brazilië is het volgens de uh, World Economic Forum. Die, uh, die hebben een geslag ieder jaar, dat noemen ze het Human Capital Report. Mm -hmm. En daarin uh, ja, meten ze dus eigenlijk gewoon menselijk kapitaal. En uh, daarin wordt het Braziliaanse uh, scholingsysteem wordt, uh, onder de 35 slechtste ter wereld geschaard. Uh, achterlanden als Suriname en Botswana. En, maar net een klein beetje voorlanden als Bhutan en Kenia. Dus, dus ja, uh, hè, dat zegt genoeg. Uh, nou zouden misschien mensen van uh, niet-libertarische inslag denken van... Oh, daar moet er wel meer geld ingepompt worden. Maar dat hebben ze al geprobeerd. Uh, in de, laatste, uh, de laatste tien jaar zo ongeveer is er... Uh, Constant meer geld ingepompt, maar het is gewoon een totaal falen uh, ja, uh, gebleken: om, de, ja, om dat geld ook echt uh, om te turnen in, een, in een, goed, uh, een goed systeem, om ervoor te zorgen dat mensen goed ge geschoold worden. Zelfs als je dat vergelijkt met, uh, met andere Latijns-Amerikaanse landen, die in veel gevallen uh, ook minder, uh, minder rijk zijn, of, of armer zijn, kan ik beter zeggen. Uh, ja, is het gewoon echt uh, een groot falen gebleken. gebleken. Dus uh, ja, als je, als je cynisch wil zijn, dan uh, zou je misschien kunnen zeggen dat Lula en, uh, en zijn opvolger uh, Juma, dat die, uh, ja eigenlijk gewoon stemmen aan het uh, opkopen zijn. En uh, ja, dat is misschien niet eens zo ver uh, van de waarheid, want uh, ja, de resultaten zijn er gewoon niet naar. En, uh, althans op de korte termijn enigszins wel. Maar uh, ja, zoals ik zei, qua, qua school niet en qua... Uh, lange termijn, ook, gewoon, ook natuurlijk niet, omdat dat geld uh, ja, dat, dat komt ergens vandaan. En uiteindelijk uh, ja, moet je dat, uh, ga je dat toch weer terugzien in de economie. Hè? Zoals uh, de Engelse uitspraak, the chickens come home to roost. Hè? Of, uh, op een gegeven moment gebeurt dat. En uh, ja, dan zit je met de gebakken peren. Wat je misschien verder nog over zou kunnen zeggen is dat je als je heel pessimistisch wil zijn, begin je een beetje af te vragen van wanneer gaan we het leren. Mm -hmm. He, dat al die, uh, die mooie beloften die in de verkiezingen worden gemaakt... Ja. Dat die, uh, of die zelfs uh, tot op zekere hoogte waarheid worden. Ja. Dat, ja, uh, wanneer komen we op dat punt waarbij mensen zich ook echt kritisch... Uh, op gaan stellen en, en zeggen van, ja, oké, okay, maar dat is allemaal leuk, maar waar komt dat geld aan? Gewoon een heel simpele vraag. Waar komt dat geld dan? Ja, maar goed, het is, het is gewoon een bekende verhaal. Kijk, die mensen die uh, van profiteren, van, op de korte termijn, van profiteren, ja, er zijn de mensen die zeggen, die hebben geen, totaal geen educatie, die zijn alleen maar bezig met van, we moeten nu moeten nu, leven, nu overleven, weet je wel. Ja, nee, dat is zo. Absoluut. Ja, en die, die zullen dat nooit, dat nooit gaan afvragen. Dus het enige wat ik denk... Nee, inderdaad, ik, hè. Ja. En, en, dat, en dat wil ik er uh, ook nog even aan toevoegen. Is dat, kijk, het gaat er niet om dat ik het die mensen mee schun of zo. Weet je, ik bedoel, dit zijn echt. Uh, ik bedoel, ik zit hier in Brazilië. We ja. hebben het niet over uh, Nederland of uh, over een ander welvarend land. Ja. Dit, dit zijn mensen die in sommige gevallen op straat leven hè, of ja. in uh, een van de, van de sloppenwijken. Dus we hebben het echt over de armste van de armste. Ja. Ja. Maar het, het ironische hieraan is dat je, omdat, omdat je op het moment dat je begrijpt wat er aan de achterkant gebeurt bij zo'n programma, dat die mensen op de lange termijn alleen maar slechter af zijn. Ja, en, ja, ja. en dat je afhankelijkheid van overheidsgeld, van belastinggeld uh, creëert, dat je, dat je nog steeds niks doet om die mensen echt te helpen op de lange termijn. Ja. Sterker nog, het, het, het, het levert alleen maar uh, meer ellende op voor die mensen. Ja. En, en als je bijvoorbeeld kijkt naar de inflatie, die hier uh, bijzonder uh, hoog is geweest. De laatste tijd, zeg maar de laatste. Uh, nou, laten we zeggen, 5 uh, à 10 jaar is het redelijk beteugeld, maar zeker daarvoor was het vreselijk hoog. Nou, daar hebben we natuurlijk vooral de, de, hoe heet het, de arme mensen, die hebben daar het meeste uh, ja, last van. En die, want, ja. hè, die, als, die uh, weten niet als, eens wat de inflatie is. Nee, precies, maar als, negen, als 95% van, uh, van jouw budget opgaat aan eten, en, dat, uh, en, die, uh, en die groep die gaat, uh, de prijs van, uh, van eten gaat uh, zeg maar, uh, gemiddeld met 5% omhoog, dan is dat gewoon een hele grote klap. Ja. Uh, en iemand die uh, in een privéjet uh, van de ene naar de andere uh, uh, stad vliegt, of, of van het ene naar het andere land vliegt, die heeft daar verder uh, uh, ja, scheid aan, om even kort te zeggen. Ja, ja. Nee, maar goed, wat je daarnaast nog hebt is, kijk, die mensen die denken dat ze goed, uh, goed af zijn, op een gegeven moment zien ze dat en hebben ze een, een bot gekregen, weet je wel, om in te bijten en uh, de bot is op een gegeven moment afgekloven en in één keer is het allemaal niks meer waard. En dan, uh, dan gaat die hele die welvaart gaat dan omlaag. En dan, dan willen ze meer hebben. En ze begrijpen niet waarom dat weg is. Van, hey eerst krijgen we geld van de overheid, nu niet meer. Of het is meer nee, waard. Inderdaad. En dan, inderdaad. ja, hun kun je dat niet uitleggen. Die, die worden alleen maar woedend en die eisen nog om meer. En die gaan dan wie hebt degene stemmen die uh, hun dat tijd dat gaf. Absoluut, ja, ja. Dus de, de... Want, ja, want die mensen, die mensen gaan het zien als iets wat van hun is, ja. Ja, als, de, als, de, als, de, als die, die check of hoe ze het ook krijgen, als dat geld niet meer in je bankrekening beschijnt aan het eind van de maand, ja, dan, uh, dan word je boos en dan ga je uh, de straat op en uh, hè, dan ga je het eisen, want het is, het is van jou. Ja. En kijk, dat klinkt heel krom misschien voor uh, mensen die er iets langer dan uh, twee seconden over nadenken. Maar die mensen die groeien daarin op. Hè. Stel je voor dat je bijvoorbeeld in, een, in sommige gevallen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, in de uh, inner cities. Hè. Laatst was er een, uh, een gast op de, bij de Peter Schiff show. En, en die had het daarover, over, over die, die welfare generation. Weet je. Als, je, als je opgroeit in een gezin waarin je ouders gewoon uh, een handje ophouden. En, en jou dus indirect of direct uh, leren. Dat dat, je, dat dat is wat je doet, dat je zo je leven leidt... dat je je handje ophoudt en dat je geld krijgt... ja, dan, dan kun je die mensen niet kwalijk nemen... Dat, ze, dat dat hun manier van denken is. En dat op het moment dat dat geld niet komt... dat ze dan boos worden en dan dingen gaan slopen. En uh, uh, dat geld gaan eisen, terwijl het geld niet van hun is. Maar zo denken die mensen niet. En dat, uh, nogmaals, dat kun je ze niet kwalijk nemen. Omdat ze er niet langer dan twee seconden over nadenken... en nooit uh, zeg maar vanuit cultureel ja, oogpunt... Uh... Ze, ze weten niet beter, hè? Nee, precies, precies. Ja. Dus, uh... dus, dus ja, op, op de lange termijn je dus, uh, creëer je daar zoveel ellende mee, dat je uh, ja, dat voor mij gewoon, uh, op de korte termijn, buiten natuurlijk het morele punt, dat je van sommige, uh, eerst van sommige mensen moet stelen om dan aan andere mensen te geven, maar, maar zelfs vanuit praktisch oogpunt is het gewoon voor mij niet te rechtvaardigen. En dan denk ik, begrijp ik ook wel wat jij met, uh, met, hoe dat, met de Language of Liberty doet, dat dat een hele goede uh, remedie is om uh, ja, in ieder geval de mensen tegenovergestelde te leren. Want, ja, uh, want uh, ja, Brazilië zit nu op een soort glad dak. Wat, uh, ja, je probeert omhoog te klauteren, maar uh, uiteindelijk glijd je alleen maar nog meer naar beneden. En uh, ja. dat is waar ze nu in terecht gekomen zijn. Dus, ja. ja, zeker. zeker. Ja. ja, en dat zie je ook met uh, al die, uh, bijna al die Liberty Camps die, uh, die vinden plaats in, uh, in Tweede en Derde Wereldlanden. En hè, er is er één in uh, Miami geweest, maar dat was ook voor Cubanen. Dus uh, nou, dat zijn ook gewoon natuurlijk mensen die uit de derde wereld komen. En het is inderdaad extreem belangrijk dat die mensen het uh, snappen, want we beginnen in het Westen beginnen we het pijt te raken. Ja, ja, ja. Laten we daar ook uh, eerlijk over zijn. Uh, ik bedoel, China is nu in vele opzichten uh, kapitalistischer dan Nederland bijvoorbeeld, of dan de Verenigde Staten. Ja, ja maar goed, uh, ja, we gaan... Uh, vanwege de tijd moeten we hier even een uh, eindje aan brouwen. We gaan nu... Uh, ...naar de Oekraïne, naar uh, Peter Dijkstra. En uh, die zal ons het een of het ander vertellen over hoe het daar eraan toe gaat. En daarna komt uh, Henk met zijn Nederlandse sentiment. Maar eerst Peter Dijkstra. Ja, dames en heren. En uh, bij ons aangeschoven in onze virtuele studio Libertaria... ...is hier niemand minder dan de enige echte Peter Dijkstra. Hallo Jan. Hallo, ja, en, uh, jij komt helemaal vanuit uit de roerige Oekraïne? Ja, ik zit nu in Kiev. In Kiev, en, uh, maar daar is het rustig hè? Uh, maar redelijk, er waren wel wat opstootjes recentelijk, maar het ergste is achter de rug. Het ergste was in februari. Ja, toen Hans van Balen daar met zijn vuist in de lucht stond. Ja, even daarna ging het helemaal mis. In november uh, was men begonnen met het bezetten van uh, ja, Maidan, het onafhankelijkheidsplein, en uh, een heleboel straten daaromheen. Ja. En toen dacht ik van, nou, dat zal alweer hetzelfde zijn als in 2005. Toen had je de Oranje Revolutie en dat liep ook mijn zus af. Dus uh, ik ging rustig op vakantie en ik kom terug. en uh, Toen was het opeens stront aan het knikken. Mm. Um, molot of cocktails die ontploften. Kogels door de straat, snipers, honderd doden. Zo. En um, ik heb een, uh, een klein dochtertje van uh, toen, toen nog geen jaar. Mm. En op een gegeven moment waren de pinautomaten leeg. Oeh. En de supermarkten leeg. Och, jee. En dat is natuurlijk niet zo fijn met een, met een kleine. Ja. Um, de metro's reden niet meer, de bruggen waren afgesloten. Dus toen had ik het wel redelijk gehad, hier in Kiev. Toen <laughs> ja. dacht ik van, uh, hier moet ik niet langer blijven. Maar ja. gelukkig was het binnen twee dagen bij en nu uh, is het redelijk rustig. Maar ik ben wel uh, van plan om hier zo snel mogelijk te vertrekken. Okay. Mijn, vrouw, mijn vrouw heeft een visum nu. En uh, voor de kleine zijn we bezig met een Nederlands paspoort. Mm -hmm. Maar ja, zoals met alles wat met overheid te maken heeft, duurt het allemaal lang. En, ja. en moet je er allerlei uh, springen. ...voor iets waar je eigenlijk geen behoefte aan hebt. Hè. Ik heb, het is eigenlijk een restrictie die ze je opleggen... ...die je kunt ontwijken door allerlei stempeltjes te halen. Ja, ja. Laten we eerst even teruggaan uh, naar de tijd dat alles daar nog koek en ei was. Dat het tenminste leek. Dat, uh, toen jij daar kwam wonen, hè? Ja, ja. Nou, kijk, de, zoals de meeste landen heeft ook in een hele roerige gezien... Dus het ...is eigenlijk nog nooit koek en ei geweest. Uh -huh. Maar dat heb je in elk land waar er heersers zijn... ...en mensen geloven in de overheid. Maar dat geldt de zijde. Ja. Uh, toen ik hier kwam was het redelijk rustig. Ja, ik heb me nog wel eens uitgelaten ten opzichte van Oekraïnes van... Goh, wat zijn jullie toch een tolerant volk? Want jullie hebben hier zo'n bruut van een dictator, van een, een, een, een echte stupide heerser... ...die eigenlijk het volk gewoon compleet uh, uitkleedt mm -hmm. en zichzelf verrijkt en zijn, en zijn vriendjes. En jullie pikken dat allemaal. Dus ik dacht van, nou, dat zal wel zo doorgaan. Het zal wel in het bloed zitten, het zal wel de volkszaak zijn... Nou, daar heb ik me dus in vergist. Dus ik ben eigenlijk niet de persoon om, om de dingen over de Oekraïne aan te vragen. Want ik zit er meestal naast. Ja, oké. Okay. <laughs> dus he, dat even als disclaimer. Ja, ik ben, ja, mijn track record is behoorlijk slecht. Maar ho hoe lang woon je er al? Uh, nou, ik uh, kom hier al la vrij lang. Sinds 1999. Een ex van mij ik heb ik tien jaar relatie mee gehad. Dus vaak hier naartoe geweest. Ja, het land met meer dan gemiddeld op belangstelling gevolgd, uiteraard. Uh, en ik woon er nu totaal iets meer dan twee jaar, denk ik. Maar ja. ik spreek de taal nog niet, dus ik heb het geprobeerd. Ja. Maar het is, uh, ja, waarschijnlijk word ik al te oud om nog een nieuwe taal te leren, maar ik vond het ja. te moeilijk, ik heb het opgegeven. Okay. Met name, met name ge uh, gezien de recente ontwikkelingen uh, heb ik ook helemaal geen zin meer om de taal te leren. Uh, okay. ik, ik wil die toch weg. Het land is het grootste van, uh, op het Europe Europese continent ja. en uh, dit, uh, die, die Kiev ligt een beetje in het midden. Ja, Noord, midden Noord. Ja. Ja, en uh, de, de, de ellende is een beetje in het uh, oosten. Hoe, uh, hoe heb jij dat gevolgd? Nou, ik heb. Uh, ik, heb ik, ken dus niet, uh, ik spreek dus niet de taal. Dus het is ook voor mij wat moeilijker om wat insider information te krijgen. En ik hoorde dus van uh, schoonfamilie en dergelijke. Dus ik ben nou niet heel veel meer geïnformeerd dan de midden Nederlander met internet. Maar ja, zoals gewoonlijk: uh, de, de eerste, het eerste slachtoffer uh, in een oorlog is de waarheid. Dus het is moeilijk. Ook voor mij is het moeilijk om, om de waarheid af te halen. Ja. Hebben de mensen in, in Kiev nog enige sympathie voor de, voor de opstandelingen in het oosten? Nou, weinig. Maar het land is een beetje België in het groot. Uh, dus je hebt mensen, de, de, de, de etnische Oekraïners, zal ik maar zeggen... die Oekraïns spreken, dat is een andere taal dan Russisch... die hebben ongeveer wel de meerderheid in Kiev. Maar er wonen ook heel veel Russen. En het genuikende is dat uh, er zijn zoveel Russisch-Oekraïns relaties Russen die hier werken, Oekraïners die hier in Rusland werken, familieverbanden. Ja, het is een echt broedervolk eigenlijk. Dat maakt het zo raar dat ze nu elkaar aan het bevechten zijn. Mm -hmm. Zo Hoor jammer eigenlijk. En vanuit, vanuit libertarisch perspectief, hoe kijk, jij, hoe kijk je daar naar het conflict? Ja, kijk, als het is, is het natuurlijk vrij duidelijk. Het is, komt allemaal door de overheid. Ja. Als mensen hun mensen geloof in de overheid nou eens een keer laten varen. Dat, ja, dat archaïsche bijgeloof, dat je een heerser moet hebben... En dat die heerser het recht heeft om een bepaald territorium eigenlijk te plunderen. En dat mensen ja, dat steunen, zelfs actief, of in ieder geval passief zich laten plunderen. Mm -hmm. Ja, dan zul je altijd mensen hebben die in dat territorium uh, niet geplunderd wensen te worden door uh, groepje X met, uh, met uh, pistolen. Mm -hmm. En die proberen dan een ander groepje Y groepje met pistolen uh, uh, andere mensen te laten overheersen, maar ook zichzelf. Ja, dan krijg je dit soort problemen. Ja. Dus wij, ja, voor mij is het. Uh, zo klaar is het klontje dat uiteindelijk komt het allemaal door het stomme bijgeloof in een overheid. Ja. Dit is vanuit het libertarisch perspectief gezien, maar wat zou je daar nog aan willen toevoegen? Van, uh, hoe libertariërs in Nederland daar tegenaan kijken bijvoorbeeld? Uh, nou, ik, ik volg niet wat alle libertariërs in Nederland zeggen. Um, ik heb wel een uh, paar dingen gezien gehoord. en gehoord. Ik denk dat libertariërs meer dan de gemiddelde Nederlander proberen het heel objectief te bekijken. Uh -huh. Heel rationeel, wat op zich goed is, wat ik over een jaar... Uh, zeg maar ...gepast is, maar nu... ...nu maak je daar niet zo populair mee. Ik hoor geluiden als... Uh, ...ja, uh, er vallen... Uh, ...elk jaar duizend doden, moeten we dan ook... ...een uh, stilte gaan houden daarover. En dat zijn ook Nederlanders. Of, um, weet ik van waar, in de wereld... Uh, ...komen er duizenden mensen om... Voor, ...door, uh, weet ik van wat, voor ramp... ...of, of overheidsingrijpen. Uh, ja. Uh, daar moeten we dan toch ook wat aan doen. En, uh, ja, dat begrijp ik allemaal wel. Dat klopt ook allemaal, rationeel gezien, maar... Ja, je moet natuurlijk niet um, bagatelliseren. De enorme impact die, uh, die dit heeft. Zelfs op mij. Ik ben vrij rationeel. Maar ik ben naar de ambassade geweest. En ik heb daar die bloemenzee gezien. En al die, die steunbetuigingen. Dat deed mij ook wat. Mm -hmm. um, dus ja. Als libertaris moet je een beetje uitkijken. Dat je, dat je je niet impopulair maakt op dit soort dingen. Ja, ja. Daar min je de harde hearts en souls niet mee. Ja, ja. Ook al heb je waarschijnlijk wel gelijk. Maar toen, dat, toen je hoorde dat het vliegtuig neerstortte, wat, wat, ging er, wat ging er toen door je heen? Om maar even zo'n vraag te stellen, wat ging er door je heen? <laughs> ja. Wie boeit dat nou, wat er door mij heen ging? Joh. Ja, mijn voedsel ging door me heen. <laughs> nee, ik, ik weet nog wel precies waar ik zat. Hè. Dat is echt zo'n flashbulb memory, is dat? Ik zat toen in, in Londen. Okay. En ik moest toen de dag daarna vliegen van Amsterdam naar Kia. Oh. Um, dus ja, yeah. was wel iets eenochtiger dan, dan normaal uh, met vliegen. Maar toen ik het las, was het 20 doden. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht van, nou ja. dan snel komen er een 08 achter en nog honderd bij. Ja, toen werd de omvang van de ramp echt duidelijk. Mm -hmm. En als je kijkt naar de omvang, dat is, als je, nou ik ben een jurist, dus ik ben zo goed in rekenen. Maar als je het aantal doden afzet tegen het aantal inwoners in Nederland, dan is het geloof ik groter dan 9-11 voor Amerika. Yeah. Dus, dus, uh, ja. Dus uh, ja, ik denk wel dat we kunnen spreken van een nationale ramp. Maar wat ik dacht was van, oh jee, er, er wil iemand oorlog, weet je wel. Wie gaat er nou daar een, een vliegtuig uit de lucht schieten? Dat... Ja, je denkt een uh, false flag of iets. <laughs> ja, ja, dan begonnen de Alex Jones in mij weer te wakken, zeg maar. Ja, dat is ook iets <laughs> waar libertariërs erg goed te zijn, allerlei spirit theories. Ja. Ook daar hebben ze vaak gelijk in, maar niet ja. altijd. Dus daar moet je ook mee uitkijken. Ja. Uh, ik, heb, ik heb, zoals ik al zei, ik ben niet beter geïnformeerd dan, uh, dan gemiddelde Nederlander met internetverbinding, waarschijnlijk. Maar wat ik nu denk is dat het een vergissing was van de rebellen. Dat mm -hmm. ze dachten, wat ze, gezien ook de historie, ze hebben al een aantal Oekraïense militaire vliegtuigen uit de lucht geschoten. Ah, okay. Dat denk ik. En, en ik denk wel dat ze ook bewapend worden door Poetin of door Rusland. Of door de heersers in Rusland. Ja, uh, die die, die, uh, geweren, die komen niet uit de lucht. Ja, ja, nee, ja. die kun je niet in je hobby schuurtje maken hoor, die, uh, uh -uh. die raketten. Die krijg je toch echt van. Uh... Van iemand cadeau, ja. Of van de yeah. kerk natuurlijk, hè. <laughs> ja, nou ja, van iemand. Laten we het daar maar op houden. En, uh, maar die iemand die komt aan het geld om dat om wapentuig uh, te geven, te produceren, door dat weer te stelen van onschuldige mensen, die dan vervolgens netjes belasting betalen, die dan vervolgens omkomen in zijn oplicht. Dat maakt het natuurlijk erg sneu. Is de, in, de, in Kiev is de, algehe, de, de algemene opinie dat Poetin erachter zit. Dat ook, ook getuigen ja. alle briefjes die daar bij de ambassade lagen. Ja, ik denk wel dat 90% van de bevolking... Uh, Daarvan overtuigd is. Al dan niet door allerlei propaganda, want uh, wat Russia Today kan, dat kunnen ze hier ook hoor. Ja, ja, ja. Het is, uh, het va het vaak is de berichtgeving echt diametraal uh, tegenovergesteld. Maar goed, de grap is dus dat uh, een jaar geleden was het volstrekt in lijn met wat Rus Russia Today deed. Oké. Okay. Het is natuurlijk nog maar even geleden dat uh, de pro-Russische Janukovic uh, het land moest verlaten. Dat was in februari. En tot die tijd was het allemaal redelijk in lijn. Denk je ook dat de Europese Unie daar ook enige invloed in heeft, in, die hele, in het hele gebeuren? Mm, ja, dat durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. Ik weet niet of ze wel zo slim zijn. Ja, of Amerika misschien. Of Amerika. Amerika misschien wel, die ja. hebben natuurlijk ook wel een historie. En het schijnt ook dat, las uh, ik ergens, dat Obama ook wel, uh, en McCain ook al een paar miljards aan steun uh, hebben gepompt in de, ja, de pro-westerse zeg maar, coalitie, om die aan de macht te krijgen. Wat er van waar? Ik heb er geklaut in. Ze zijn het eigenlijk maar net zo geïnformeerd als dat ik dat Ja, neerde. Ja, helaas ja, laat <laughs> ik je teleurstellen. Ik kan uh, weinig licht schijnen op de zaak. Ik kan alleen zeggen hoe het die feitelijk ter plekke is. Uh -uh. Uh, maar ook dat is niet echt uh, moeilijk te achterhalen. Ja. Goed, ja. En hoe, uh, hoe is het eigenlijk met de libertarische beweging in, uh, in de Oekraïne? Is daar nog iets van te merken? Nee, dat is vrij uh, non-existent. Soms uh -huh. is een uh, twee man en een halve paardenkop die zich libertariër noemen. Okay. Uh, wat wel zo is, is dat uh, je hebt een soort van Ludwig van Mises club omdat okay. hij uh, geboren is in uh, Lviv, of Lvov. Um, dat was vroeger was uh, een stukje van het Habsburgse Rijk, geloof ik. Uh -huh. Vandaag, Oostenrijkse Habsburg. En nu is dat, uh, dat Oekraïne. Hmm. Dus er dus is wel iets van een, <laughs> een link zeg maar, met Libertarisch en Oostenrijkse scholen. En hoeveel mensen doen daar aan mee aan die club? Weet ik niet, weet ik. ik moest ze nog, nog een keer gaan opzoeken. Maar ja, okay. dat de, de, weet ik al, iets van 40 of zo. Oké, dat is toch mooi, ja, als dat, ja. Uh, ja. 40 man op de 40 miljoen. Dus. <laughs> ja, goed, het dus is net zoals de verhouding in Nederland. Ja, uh, Oké, okay, goed, dankjewel. Okay. En uh, veel succes daar in, uh, in Oekraïne. Dankjewel. Uh, Oké, doei. Ja, en dat was Peter Dijkstra vanuit de Oekraïne. Dan gaan we nu uh, helemaal naar. Uh, ja, en dan terug naar Holland, Nederland. Naar uh, Henk met zijn uh, oer-Hollandse sentiment. Henk, ja, de, de, microfoon, en, uh, ja, de microfoon is helemaal voor jou. Maar jij was ja. al, uh, je had hem al oh. gevonden. Je had hem al gevonden. Ja, ja, zover toch zo dichterbij. Nou, de meeste media wordt natuurlijk aan het uh, Hollandse uh, sentiment gevraagd. Van, uh, nou, wat vind je er nou van? Maar hier... Uh, hier uh, moet ik wel zelf naar de microfoon toe kruipen. Nou, dat is een keer wat anders. Ja, Ja, wat vind ik er nou van? Van dat het uh, vliegtuig is neergestoord. Ja, dat is natuurlijk jammer. Maar dat is wat vliegtuigen doen. Ja, niet allemaal. Sommige landen gewoon. Hè. Maar dit is inderdaad... Dit is lucht... lucht... lucht... uit de lucht geschoten. Ja. Lucht... ja, maar dat, dat is weer wat uh, luchtafweersystemen doen. Ja. En... Uh, uh... Maar die werden dan ook weer bemand... door mensen die... Uh... Ja, dat is wat soldaten doen. Dus er was een oorlog. Ja, mensen die niet was, nou, hoogwaarschijnlijk niet goed geïnstrueerd waren. Ja, dus er was een uh, oorlogsgebied, uh, zeg maar. Ja. Uh, waarbij een aantal van de inlichtingendiensten al tegen elkaar hadden verteld zo van ah, daar moet je maar even rekening mee houden. Alleen, ja, die van Maleisië waren dan weer uh, niet goed geïnformeerd, zeg maar. Nee, uh, de Nederlandse ook niet. Oh, die die het ook niet uh... ja, dus uiteindelijk komt er allemaal op neer dat de mensen niet goed geïnformeerd waren. Nou ja, ja, weet je wat ik ervan heb begrepen? Dat uh, heel veel uh, vliegtuigmaatschappij, inclusief Maleisië, uh, dat luchtruim, of, of dat, dat deel van Oekraïne in ieder geval, en ik heb zo begrepen als ik op het kaartje goed zag Oekraïne helemaal, uh, links niet te liggen en er niet overheen vlogen. En toch om de een of andere reden, en misschien komen we nu een, be een beetje in de samenzwerings- uh, de complottheoriehoek... Maar om de een of andere reden is dit vliegtuig er wel overheen gegaan. Oh, okay. En dat vind ik een heel, uh, heel raar verhaal. Maar uh, goed, ik wil ja, niet Als er oorlog, sprake is van een oorlog of er moet een oorlog komen. dan is altijd uh, de waarheid het eerste wat sneuvelt. Maar... Precies, precies. Nou, zonder in de samenzweringshoek uh, te duiken, zeg maar kun je al zo realistisch zijn dat van dit soort evenementen, daar wordt gewoon van allerlei kanten gebruik van gemaakt. En dat merkte, hebben we ook heel erg gemerkt eigenlijk, vind ja. ik hoor. Maar... Nou, wat je dus ziet, is dat van een uh, ineenstortende uh, samenleving, de omschakeling naar de participatiemaatschappij, dat bijvoorbeeld nu de koning alle kans heeft om zijn nieuwe rol uh, in te vullen. Hij zit nu uh, lekker braaf ja. met zijn vrouw, Zat hij vooraan toen het uh, meest bekeken werd dat die vliegtuigen uh, weer terugkwamen? Ja, ik heb dat samen aan mij ontgaan, maar oh. ik kijk niet naar dat soort dingen. Dus. Nou, het, het, het, het, is dus, het geeft dus wel weer van hoe, um, ja, hoe, hoe erg de samenleving al aan het veranderen is. En, en uh, hoe dus ook, ja, dan ontstaan dus ook weer nieuwe rituelen. Hmm. He, dus, um, en men voelt dat wel aan. Men voelt aan van. Nou, nu moeten wij gewoon op deze manier gek doen. Nou moeten wij... Ja, langs de snelweg gaan staan met de vlag. Langs zo? de snelweg te gaan staan met onze vlag een en, beetje en, zwaaien. tot de verkeersdienst zeggen van dit is niet veilig. Nee, ja. ja. Ik bedoel, het valt nog mee dat die mensen uh, uit het vliegtuig heen uh, rondrit uh, door de vrachten uh, hebben uh, gehad. Zeg. Nee, het oranje dingetje. Dat mensen zich hadden verward. Want, uh, nou, dat had ook zomaar zo gekund... Maar dat heb je dus met rituelen. Ja, ook hele het hele idee van een nationale uh, rauwdag. Ik bedoel, rauw is iets wat vanuit jezelf komt. Iets wat, wat je, je spontaan je... Ja. doet. Ik, ik heb inderdaad meegeleefd met die na, na bestaan. Ik vond het Natuurlijk. erg. Ik Natuurlijk. vond het serieus erg. Ik denk van ja, dat is hartstikke erg. Het, het zou je maar overkomen, weet je wel. Als jij de, uh. de vrouw bent of de man of wie dan ja. ook. Van iemand die, die daar omgekomen is. Erg. Rauw, maar, is, het. Ja, rauw is het stukje. kom op. Ja, rouw is het stukje van jezelf. Ja, het is iets persoonlijks. En, en het is dat stukje... Ja. van iemand die je kent. Ja. En ik kende hem <laughs> niet, maar ik er ook wel mee. Ik denk van ja, het was erg, ja. Dus hartstikke erg. Het is hartstikke erg. En als je eraan denkt, dan denk je ook van... ja, die mensen gaan een roltijd tegemoet. Ja. Maar op het grote plaatje van de wereld... ja, op elk moment... beleeft iemand een nieuwe roltijd. Ja. Om wat voor reden dan ook. Ja. ja. En die mensen ken je niet. Zul je ook nooit ontmoeten. Maar het gebeurt wel. Mm -hmm. Moet je je daar druk om maken. Ja, ja. Ik denk dat je dan... snel ophoudt met alles. Weet je? Mm -hmm. met, je. Je kunt hooguit... degene troosten die om je naast. Die naast ja. om je heen staan. Ja, en, aan de andere kant bijvoorbeeld... als je hebt over de droneaanvallen uh, van, van Obama in Pakistan... Jemen, Somalië, noem maar op. Die, die, die landen mm -hmm. ja... Dat is behoorlijk onderbelicht in het uh, Nederlands nieuws. Want ja, die zijn uh, Obama-aanbidders, hè. Maar, Jazeker, maar het is ook heel politiek allemaal. Maar dan, zijn dan is het juist oh, ja. wel goed als je daar uh, aandacht om vraagt. Weet je wel, dan, dan, dan ja. kan, je jou, uh, je, kan je zeggen van ja... Hé, hey, we, we rouwen nu om een vliegtuig wat neergekomen is. Waarom niet om die mensen in Pakistan? Ja, nou, we, om, we rouwen dus om een stukje van onze eigen identiteit. Ja, ja, die, ons, die, is, die ons is trouwens opgedrongen. En, ja. ja. En uh, die mensen die het ons op willen dringen... Ja, die uh, zaten allemaal vooraan op het stoeltje te kijken van... Uh, hè? Kijk, ons is rauwe. Ja, daar... Uh, ja, nee, en uh, ja, het is dus zelf zo... dat uh, iedere rouwverwerker zal je ook vertellen... dat in de, als gewoon normaal iemand overlijdt... dan ja, die, die kan die zo in de eenzaamheid schieten... in hetzelfde Nederland... Ja. ja, daar hebben wij dus niet de rituelen voor, maar voor zoiets wat, ja, wat, wat we compleet opblazen en waar de media continu aan voet met tegenstrijdige verhalen of uh, wat dan ook. Ja, dan staan wij zeg maar uh, klaar om, uh, om, nou ja, zoals iemand dat zei, zoiets maak je maar één keer mee. Ja. Yeah. <laughs> dat, dat is, dat is wat, wat ze werkelijk zei en hij wilde het zelf meemaken. Oké. Okay. Ja zelf meemaken van, uh, nou, maar wat hij dus zag was dat al die ral auto's uh, voorbij kwamen. Ja. Maar ja, goed, dat zag ik op tv ook wel. Maar ik zag op tv ook, de, hoorde ik ook die interviews met die mensen. En uh -huh. daarmee heb ik dan ook de signalen van welke, welke illusies en, en hysteries er leven in Nederland. Uh -huh. En nou, dat is toch behoorlijk wat. Zeker na uh, het uh, nou, toch wel positieve lopen uh, WK. Mm -hmm. Dat was ook een schok. Ja, inderdaad, dat had we ook niet verwacht. Nee, nee het was, was, was positiever. Ja. Nederland heeft heel wat te verwerken. Nederland heeft ja, en, heel wat te en verwerken. Ik zou, ja. ik zou het zeggen um, over, misschien een beetje ongelukkig geformuleerd, van uh, dit maak je maar één keer mee. Het klinkt meer iets als uh, wat je zegt als, je, uh, ja, als er iets heel leuks gebeurt. Maar goed, uh, buiten dat het misschien ongelukkig geformuleerd is, um, dat hangt er vanaf hoe je naar kijkt. Hè? Want de manier waarop het, en dat vond ik inderdaad een heel goed woord, uh, opgedrongen wordt, uh, dat is niet iets wat je maar één keer meemaakt. Dat is iets wat je constant meemaakt. En dat is of het nou een WK is, of uh, weet ik veel, of een, een nationale feestdag, of hey, Koningendag, of uh, weet je, al die dingen die worden hier opgedrongen. Want en, en, die zijn natuurlijk allemaal deel van, van, van deze nationale identiteit waar we het over hebben. Ja. En, en, en, da, en dat vind ik zo gevaarlijk, dat collectivistische denken, dat vind ik zo gevaarlijk eraan. Weet je, hoe vreselijk het ook is wat er gebeurd is. En uh, weet je, natuurlijk is het vreselijk voor die mensen die, die mensen kenden. En uh, weet je, de naamstaande en iedereen. Maar weet je, dat, dat collectivistische denken, dat, dat beangstigt, beangstigt mij. Omdat je op die manier een soort van hysterie op kan roepen, een nationalistisch gevoel... wat in de loop der tijd, door, sinds het begin der tijd... door allerlei tyrannieke dictators en noem ze maar op... de, de, de meest kwaaie mensen is gebruikt om zo'n soort van hysterie te creëren... En, en iedereen, zeg maar, alle neus dezelfde kant op te krijgen. Weet je wel, van, oh, we moeten dit en we moeten dat. En, uh, weet je, in dit geval schuiven we alle schuld in, uh, in de voeten van Poetin. En, weet je, het doet me heel erg uh, in sommige gevallen, en ik zit natuurlijk hier in Brazilië, dus het is een beetje uh, moeilijk te beoordelen voor mij. Maar wat ik ervan heb gelezen en gezien, doet het me een beetje denken aan uh, de nasleep van 11 september in de Verenigde Staten, waar je een soort van hetzelfde gevoel had van... Dit is uh, vreselijk en iemand moet hier boeten en, uh, en wie gaan we pakken? Ja. Uh, Hoe denken jullie daarover? Uh, nou, ja. <laughs> Geen uh, stijl uh, had uh, een uh, vrij goed artikel uh, geplaatst tussen alle uh, kutartikelen. En die ging dan over het uh, morale ego geilheid, zeg maar. Dus... <laughs> Dat je jezelf gaat rukken omdat je jezelf uh, moreel uh, verheven voelt. En, ja. en heel veel discussies ontstaan dan ook zo. Dingen kunnen dan ineens niet meer gezegd worden of wat dan ook, weet je wel. Dus zelfs uh, galgenhumor kun je dan, uh, kan dan tegen de borst stoten... voor mensen die uh, totaal niks met de situatie te maken hebben eigenlijk. Het is een complete illusie in hun hoofd. En... Um, uh, in dat artikel komt er ook uh, eentje naar voren... die, had, uh, uh, die ging kwantificeren. Die gingen de doden afzetten van uh, een vliegtuigramp... ten opzichte van uh, 11 september. En uh, dan uh, was zeg maar... Oh, per uh, inwoner van de bevolking... was dit erger dan 11 september. Nou, Ik denk dat je dan de weg kwijt bent. <laughs> maar dit was wel iemand in een hoge functie uh, trouwens... Ik geloof journalist of wat dan ook. Ja, die had ah, wel wat. Het is ergens. geen hoge functie hoor. Ja, nou, hij was in ieder geval geen postbode. Yeah, okay. Ja, Je bedoelt misschien een hoge functie in de zin van dat zo iemand voor de camera gezet wordt. Uh, bij ja. zo'n gebeurtenissen. Ja, zijn verhaal zou kunnen worden opgepikt in, het, uh, in de mythe die nu ontstaat. Hè? Ja, ja. Zeg ja. maar. En, uh, nou, uh, verder deed niemand er wat mee, maar het had wel gekund. Hè? Dus er worden heel veel. Heel veel. Men heel veel uh, heel veel uh, mensen die proberen... zeg maar toch ook uh, te scoren. En er was ook eentje van een christelijke partij... die zei van... Goh, die, uh, die arme Angela Merkel... haar uh, verjaardag zal nu altijd... Uh, uh, in herinnering blijven staan... met die vlucht, weet je wel. Oh god, zo. <laughs> ook uh, nogmaals, dat is iemand... Dat was ook weer iemand, die, uh, iemand ja. die toch wat hoger op de ladders van de maatschappij stond. Uh. Uiteindelijk heeft hij die tweet ook weer uh, uh, ingetrokken. Maar het geeft dus alweer van hoe scheef de verhoudingen uh, aan het, uh, aan het uh, trekken zijn. Ah, en ja. wat, en, en wat, wat die verhoudingen zijn, is we hebben dat ook al aangestipt wat rouw is. En rouw is persoonlijk. Dat zou je ja. kunnen zien als mini-niveau. Ja. En rouw hebben we... In de, door de eeuwen heen nog het meest ervaren op uh, mesoniveau, in je eigen clan of in je eigen buurt of wat dan ook. Ja. En nou kijken dus mensen, zeg maar, op uh, macroniveau. Maar dat zeg ik dus net, op macroniveau maakt deze crash helemaal niks uit. De ja, samenleving nee, gaat nee, gewoon nee. verder. Er ja. wordt gewoon, die avond is er gewoon geneukt. Geneukt ja. op zijn hondjes. Ja. Huppakee, ja. we hebben gewoon zin, weet je? En het was niet om, uh, en was niet om, uh, om uh, aanstootgevend te zijn. Het was gewoon om lekker te neuken. Ja. Uh, en, nou, en dat is het. De wereld is ook gewoon rond. En daarin speelt zo'n uh, fucking paspoort ook geen enkele rol. Dat, dat zijn andere mensen die zich daarop richten. En daarop uh, gaan rukken. Oh, zoveel Nederlandse paspoorten gevonden, weet je wel. Nou, ja, kom daar maar eens op klaar. Ja, en mensen... ik blijf dat, dat ongelooflijk. En dat doe ik me ook denken aan 11 september... En, en daar wil ik later ook nog even op terugkomen, maar ik, ik blijf dat ongelooflijk vinden dat die paspoorten steeds dat soort dingen overleven. Dat snap ik ja. niet. Goed Ik bedoel, ik, overal, ja. ik zag foto's van, van, van, ja, van, van die karretjes die ze in vliegtuigen gebruiken, weet je wel, als, als ze je drinken komen brengen, hebben ze van die karretjes en zo. Dus, daar lagen delen van in, mensen, in, in de achtertuinen van mensen en op de akkers. En, weet je, alles was in kleine stukjes uh, verdwenen of, of weet je, getransformeerd tot kleine stukjes, zeg maar. En dan ineens die paspoort, dan denk ik, hoe? hoe? Wat zijn dat voor dingen? Zijn dat soort van, uh, zo, Is dat met, met alien technologie in elkaar gezet of zo? Hoe overleven die paspoorten dat zo? Als je, als, je, als je nou nadenkt over de explosie, hoe kan dat nou? Ik bedoel, die paspoorten, het is ook niet zo. Kijk, als ze alle paspoorten in een bepaalde ruimte van een vliegtuig uh, hadden. Dan zou dat kunnen. Die liggen daar gewoon los in het vliegtuig. En allemaal op een hopi. En als, als er dan iets met het vliegtuig gebeurt, ja, dan kunnen ze uit de lucht vallen zonder dat ze misschien beschadigen of zo. Maar mensen hebben die paspoorten in hun bagage, in een broekzak, in hun. Maar hoe kunnen die daar ineens. Dat, dat vind ik wel zo Lijkt wel in scène gezet. Ik bedoel, nogmaals, ik, niet gelijk als een. Uh... Niet gelijk alle complot uh, bedenken, maar ik vind dat zo aan Ja, dat is gewoon, het is gewoon een product van de staat. En de staat is een hardnekkig uh, principe. En ja, de, de staat is een kankerstel wat niet uitgeroeid kan worden. Dus die paspoorten ook niet. Ja, het, ja, is, ja. Het, het is ook heel lastig om het te volgen, omdat het toch zo'n grote afstand en is. Vooral het ene paspoort met een gat erin. Hè? <laughs> ja, precies. Ja, gaat hun, hè? Want dat doen ze als ze je paspoort, uh, uh, niet weten. Als ze je paspoort ongeldig verklaren, omdat het gelopen is, of bijna gelopen. Dan uh, pakken ze een soort van, uh, zo'n ding waar je, waar je gaatjes, zo'n gaatjes maar, zo'n perforator weet je wel, ja. en, dan, en, en dan, dan, dan, dan maken ze gaten in je pas, en het zijn echt, ik heb het laatst gehad, het zijn iets van, uh, van zes gaten ofzo, dus dat is duidelijk te zien. Ja, ik laag gewoon op die hoop, ja. Maar, ik, weet je, ik zie een beetje hetzelfde, en ik wil niet teveel de vergelijking met 11 september maken, omdat je dan, uh, net als die, uh, die journalisten een beetje dat geval, uh, een beetje weet je, die manipulatie voedt, maar... Ik zie wel met dat soort dingen, uh, op het moment dat dat het gebeurt, of, of zeg maar in de onmiddellijke nasleep van zo'n geval, dan zie je vaak hoe die media daarmee omgaan en hoe politici daarmee omgaan. En in dit geval de koninklijke familie, weet je, hoe alles, uh, er is constant nieuws en uh, weet je, mensen zitten aan de buis gekluisterd en zo. En, en, en, en mensen, iedereen is nog heel erg in een soort van emotionele shock of zo, weet je wel? Net als na de september of de, de aanslagen in Londen of uh, Madrid. Weet je, en, en dat is op dat moment, als mensen zo emotioneel zijn, wat is het eerste wat er gebeurt? Is, je verliest je vermogen om rationeel te denken. Ja, uh, ik, ik heb echt en, de, hele, de hele week eigenlijk al door conspiracy moeten scrollen, ik, ik wist niet dat mijn vriendenkring zo irrationeel was, maar... Uh... Ja, nee, precies, maar dat is ook gewoon voor mensen die, hè, wat, welke versie van, uh, van het uh, verhaal je ook gelooft. Uh, Weet je, dat, dat is het moment waarop mensen in een soort van shock verkeren en dan gewoon niet kritisch nadenken. En op dat moment zie je heel erg die, die manipulatie door de media, door die politici. En, en dan is het allemaal van ra uh, raar, raar, we moeten naar, uh, weet je, uh, Irak was het in het geval van, uh, Afghanistan. en Afghanistan. Uh, en nu is het, uh, Poetin uh, is te schuldigen en uh, we moeten Rusland pakken. En, weet je, dan, er is een heel, dat is een heel vruchtbare bodem op dat moment, maar het is heel gevaarlijk. Ja, ja, ja. Zeker weten. En nou ja, dat heeft dus ook mee te maken met hoe snel de informatie nu gaat en het wordt ook heel snel uh, bevestigd. En je zult gewoon te, als consument, als nieuwsconsument, gewoon eerlijk moeten zijn dat je niet vanuit je luie stoel uh, de realiteit uh, kunt ineenpuzzelen. Nee, goed joh, maar ik, uh, jongens, we moeten wel even snel een eindje aanbrouwen, anders wordt het. Uh, anders uh, redden we niet meer binnen dit ene uur. En uh, ja, ik hoor ook allerlei storingen uh, ik binnenkomen. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar uh, er zal wel ergens een bron het is Waarschijnlijk gewoon de IVD of uh, een stekkertje wat ik even in en uit moet pluggen. Goed, hoe dan ook, we hebben last van storing. Uh, maar goed, we moeten even een, een eindje eraan brouwen, dus dat ga ik nu uh, bij deze doen en... Uh, en ik wens jullie allemaal nog een heel uh, fijn, vrolijke weekend. En uh, we hebben Adam Kokesh uh, gemist. Och. Och. Ja, hij heeft uh, Adam vs. de Man omgebracht. Ja. Yeah. Nou, dat... Ja. Ja. ja. Jammer dan, hè? Dat hebben we allemaal ja. gemist. Jij ja, gaat zelf even checken, luisteraar. Uh, we gaan er verder hij geen een woord. beetje op het... Uh, um... Een beetje een beetje nieuw age hier geworden. Voor mensen die niet weten wat een ja, nieuw age is. Ja, ja, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ik zat te luisteren over liefde en vergeving. tegen bijna jongen, hey, uh, are you born again? Weet je wel? Ja. Ja, ja nou ja, prima om het daarover te hebben, maar. Het, uh, ja, ik ben benieuwd wat die verder gelukt. Uh, ja, ik te zeggen ik tegen de mensen, ga gewoon zelf luisteren. En degene die begrijpen wat ik bedoel, die uh, luisteren. Dus ja, die weet het al. Ja, goed, uh, mijn beste mensen, uh, dat was het dan voor deze week. Ik uh, wens je allemaal een heel fijn, vrolijk en uh, gezellig. En uh, ja, Henk, wil jij er nog iets aan toevoegen? Ja, doe het uh, rustig aan, hè. Rustig aan, kom op, joh. Ja. Je leest het uh, één uh, een cool. keer. <laughs> ja, goed. Hey, doei allemaal, hoi. Yo. Hoi, hoi.